U luistert naar Vrijheid Radio. Oh, de boxen. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u het luistert. We zitten hier gezellig in een café Libertaria. Met op dit moment niemand minder dan de enige echte... Jan-Marc Jan van de Schippen! Ja, ja, ja. en uh, wie, wie dat is, dat vertellen we zo meteen even. Maar we hebben ook nog uh, Peter en Lucas en Josje, uh, die is er even deze week niet, want die, uh, die had andere verplichtingen. En uh, mijn naam is Johan. Ja, En de grote vraag is natuurlijk, wie is Jan-Marc? Dat gaan wij zo meteen verklappen. We houden de spanningen nog even in. <laughs> Uh, nou nee, eerst even kijken, hadden we nog officiële mededelingen? Uh, ja, niet echt. Ja, wel dat we even met de... Oh ja, dat kunnen we natuurlijk even vertellen. Ik heb meegelopen met de demonstratie afgelopen zondag. Dat was uh, heel gezellig. Uh, we hadden ook een luisteraar die zich had aangesloten. Dat was Bas. Dus uh, als je luistert, Bas, hoi. Dat <laughs> was hartstikke gezellig. En uh, ja, nou ja, dat dus, uh, was, uh, was gezellig. Maar we gaan het zo meteen nog even over hebben, denk ik, uh, over de... Demonstratie. We hebben nog een nieuwsberichtje erover. Uh, hmm. Ja, maar eerst hoe nog even. Uh, zullen we eerst even verklappen wie je bent, Jan-Mark. Ja, dat mag. Ja. Want voor degene die al heel vroeg inschakelen, die liedjes die je elke keer hoort voor de uitzending, die komen van jou. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Ik ben de uh, huiscomponist geworden van uh, Vrij Radio. <laughs> Lijkt het wel een beetje <laughs> uh, uh, cool. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk, hartstikke leuke liedjes. Nou, dankjewel. Ja, ja. Dus, uh, er zit nog meer aan te komen, dus uh, ik uh, ja, maar uitgenodigd, terwijl ik live in de uitzending was van een ander uh, internetradio programma. Ja, van Joshi Kerkie, van Jossi, uh, onkele hangout. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja goed, uh, toen hoorde ik dat de, de fans begonnen ongeduldig te worden, dus ik moest weer uh, een nieuwe clip van maken. Uh, ja, ik ja. had gelijk het een eentje opgespeurd. Zullen we nog even luisteren, want je had weer een nieuwe nummer, hè? Ja, nou, het is niet mijn nieuwste nummer. Ik had het eigenlijk voor de vakantie al in de computer zitten, maar toen terugkwam heb ik de zang erop gekregen. En ook heb ik een clipje gemaakt maar ja, dat andere nummer wat ik wat eigenlijk mijn nieuwste nummer is, dat heet Show Me Your Papers. En dat is eigenlijk van actuele. Uh, uh, Mooi ja, titel uit... dit. <laughs> en uh, ja, goed, dat, dat komt nog wel. Maar uh, ja, dat hebben wij het Dus ja, die avondplot is nu even weg. Ja, wie weet komt hij nog terug. En, uh, eh, misschien dan voor de QR-lozen. De noodwet noodwerk is er dus. Uh. Ja, dus uh, en ik vond het ook wel leuk. Van de, want ik heb uh, even wat beelden opgezocht. En ik dacht eerst, ja, ik, ik toets curfew in, en dan krijg ik waarschijnlijk wel allerlei curfews. Misschien van Melbourne of wat, weet ik wel. En, uh, maar het, het was echt verbazend veel materiaal over Nederland. En ook van buitenlandse zin, dus. Oké. Okay. En, uh, dus ik had ik best wel wat dingetjes. En, uh, ja, het, het werd al een beetje getraind zo. The Guardian, dan, dan zie je zeg maar wat, eh, uh, uit, uh, uit Eindhoven. En dan zitten ze daar natuurlijk, uh, om het, ja, er was zogenaamd looting en dan is uh, elke keer zie je die ene Jumbo voorbij komen waar de glazen van in uh, geslagen is. En, uh, om te laten zien hoe verschrikkelijk het allemaal was natuurlijk, wat het is. En, ja. uh, maar die, uh, die Jumbo heb ik er uh, Ja, Je weet het niet trouwens of het gewoon niet mensen zijn die het van de gaas gebruik maken. Ja, ik dacht van, ik, ik, uh, ik zet daar uh, beelden van het verzet, uh, 45, 45 tegenover. En als de politie in beeld komt, dan uh, doe ik wat oude beelden van uh, de politie uh, actief in, uh, in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook een mooie documentaire over. Oh, nee. uh, ja, het is altijd een hele mooie ode aan de Nederlandse politie geworden. <laughs> yeah, <de tip. laughs> ja, uh, Nou, ik ga even kijken, joh. Ik, uh, volgens mij was het deze. Joh. Ik heb... Uh, hoppa. Curfew Curfew Inmiddels zijn we weer hoorbaar <laughs> voor het publiek. Ja, nee, dat was een hartstikke leuke clip, uh, Jan-Marc. Ja. Dankjewel. Nee, graag gedaan, joh. Het is, uh, ja, we zaten ondertussen, uh, terwijl we de clip aan het, uh, hoe het, aan het tonen waren, zaten we even wat vergelijking met de Tweede Wereldoorlog door te nemen. <laughs> ik, uh, ik vraag me af of, deze, of we nou niet van, uh, definitief van, YouTube, van uh, Facebook verbannen worden, maar... Uh, Vanwege alle vergelijkingen natuurlijk. Livestream is het eerste wat gaat. Ja, het is ook een beetje wat de algoritmes kunnen herkennen natuurlijk. Maar heb je een probleem met iemand die op ziet wel leek? Die leek er niet eens op. Het enige wat hij had. Hij leek er niet eens op. Er zat een zwart vlekje onder zijn neus. De rest leek hij totaal niet op Hitler. Ja, zo ben ik ook van Twitter afgeraakt maar dat was een misinterpretatie van een tekst die ik plaatste. maar dat zijn natuurlijk die computers die dat interpreteren die vinden daar een paar steekwoorden in ja. en dan uh, dan ben je al weg ja. dus, uh, maar met, met beeld is het moeilijker natuurlijk want het is ook heel, het is heel suggestief maar dat kan je niet zo makkelijk automatisch herkennen dan moet je wel een of andere menselijke, menselijke kijker hebben die zegt oh dit bezoedelt de nagedachtenis aan de natie. Waar ik dacht dat het hele idee was natuurlijk van die Tweede Wereldoorlog, dat we dat nooit meer zouden laten gebeuren. Dat we heel erg op onze kievievend zouden zijn als er weer iets die kant uitging. Maar ja. uh, nee, we gaan gewoon uh, mensen uit de restaurants weigeren. En, uh, uit parken, en de cinema's. En, uh... Ja, dat is wel een beetje een selectieve historie natuurlijk. Van, uh, ja, dit is, uh, in bepaalde richtingen is het wel bont om uh, vergelijkingen te maken ja, ja. Trump ik, is uh, literally Hitler. Thierry Baudet is een fascist. Fascist, dat is ook nooit een, een bezoedeling van het uh, nazi uh, van de holocaust ofzo. Maar uh, ja, als je andersom yeah. zegt van, hé, hey, die avondklok, dat doet me ergens aan denken. Nou, dan uh, bezoedel je de, de nagedachtenis. Ja. ja, ik heb een keer gereageerd bij de OP. en toen, uh, toen had ik wat uh, mensen die, die uh, vonden het rechtsextremistisch omdat uh, ook oh, de naam Milton Friedman, uh, ook genoemd uh, in het bovenstukje. Dus ja, dus dat, dat ging hun over nou ver, natuurlijk. En uh, ervaren over Chili, natuurlijk. En dat uh, vinden zij dan uh, al de verantwoording van Milton Friedman. En uh, ja, als een partij daarover begint, dan is het al rechtsextremistisch. Mm. <lacht> dus het is, uh, de, de Tweede Wereldoorlog, vergelijkingen, die, die mogen op sommige plekken heel snel gemaakt worden. En andere plekken mogen ze uh, bijna. En het grappige is trouwens als het over de avondklok gaat, dat uh, een van de argumenten tegen de avondklok uh, voordat ze hem instelden, was van ja, dat was toch wel een beetje een connotatie met de Tweede Wereldoorlog. En uh, ze vonden die avondklok wel heel tof, maar het was misschien wat slechter om imago. Dus die Tweede Wereldoorlog vergelijking, die, uh, die hadden ze zelf gemaakt. Mm. En op het moment dat die, dat die werd geïnteresseerd, of we uh, toegepast ja, toen mocht niemand ermee maken. Dat zou waar dus, uh, uh, Ja. Ja. Maar goed, ja, ik denk dat we zo meteen nog verder gaan... met alle godwins, maar... Uh, ja. <laughs> <laughs> Laten we eerst even met de goudstof... bitcoins en de De staatsschotmeter, uh, uh, staatsschotmeter doen we gewoon uh, even niet meer... want dat is, uh, ja... Ja, allemaal op. <laughs> allemaal op black budget dit. De uh, ja, ja. We hebben, hey... Hey, hey, hey, hey. Mijn zwarte achtergrond. Wow. Oh, ik ga zelfs, black, bu black budget. Je hoort gelijk, gelijk, gelijk een ja, zwarte ja, achtergrond bij. Ik, ik ga zo even uitzoeken wat, wat er aan de hand is. We moeten het even zonder beeld doen. Uh, oh, ja, ja. ja even, laten we even beginnen met de... Laten gouds. Zullen we beginnen met Bitcoin? Uh, Bitcoin ja, maar... die is... Uh, oh, die is bijna op zijn all-time high, hè? Nee. nee? All-time high was 64.000 dollar. Het is dat nou 53,8? Ja, het was 55. Ja, is toch al. Uh, hij gaat de, go de goede richting op. Ja, ja. Uh, ja, ja. Het is al, al bijna. Bijna nog 10.000 10 uh, tussen te gaan. Mm -hmm. Ja. En, eh. Uh, ja, ja. Dus, en. en oh, dat is niet de enige die gestegen is. Dus ja, de altcoins. Die, de meeste die. Die liggen nog een beetje. Die. Uh, die staan wel klaar om, uh, om te springen, zeg maar. Maar, uh, Tot nu is het voornamelijk Bitcoin geweest. Maar er is er eentje die. Uh, je heeft Bitcoin al overtroffen, hè? Dat is de Shiba Shiba coin. De, de Chinese Dogecoin, toch? Ja, ja, ja. Je zou zeggen, die Chinezen, die mogen niks meer. Hoe komt dat de ding omhoog gaan? Ja, ik, ik zou bijna... Ik heb het idee zo... dat dat zo'n wedstrijdje is van van miljardairs. En, dan uh, Elon Musk heeft Dogecoin. En dan, ja, ja. dan uh, die, die Chinese miljardairs, die kopen Shiba Inu omhoog. een soort wedstrijdje wie, uh, wie het hoogst komt, geloof ik. Ik weet niet of Sina zelf, uh, die heeft er mm. allemaal geld in gegooid. Maar die is gewoon aan de kaars recht omhoog gegaan. Ja. Normaal mm -hmm. als je het plaatje ziet, ik, ik, ik ga hem zo meteen kijken of ik hem kan uh, laten zien. Normaal zeg je altijd bij dit soort plaatjes van hoe ziet een bubbel eruit. <laughs> <Joe>. Zo. <laughs> als je kaas recht omhoog gaat. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Maar dan kun jij ondertussen tussen de goud en de olie doen. Goud is 1756. Eigenlijk opmerkelijk rustig blijft het met. Uh, ik hoop dat in, in Groot-Brittannië inflatie 7% uh, heeft bereikt op de jaarbasis. En de, de olie die was ook al boven de 80% gegaan. Dus dat geeft ook te denken. Het is nu weer terug naar 78%. Ik begreep zelfs dat de aardgasprijzen in Europa. Die waren uh, zo. Die waren 60% gestegen twee dagen. Uh, daar komen we ik, straks ook straks nog bij. En. Um, en dat, dat was het equivalent, dus de, de, de hoogte van, als je het omrekende naar olieprijzen... ...dan was het 230 dollar per watt uh, aardgasprijzen, zeg maar. Okay. Dus die aardgasprijzen zijn helemaal door het dak aan het gaan. En eigenlijk, en de, en de voorraden voor de winter, die zijn ook op een dieptepunt. Dus eigenlijk is er al veel te weinig aardgas. En ik was al laatst al zo'n berichtje van, nou, de kans op een strenge winter is heel klein... Dus uh, nou ja, dat hopen we dan maar, <laughs> want <dat, laughs> ja. anders dan zijn we de Sjaak. En, ja. en, en het gedoe met dat Nord Stream 2 Pipeline uh, toestand. Dus, uh, ja. Nou, ja. Die 230 uh, dollar, is dat gebaseerd op de energiewaarde? Um, ja, dat, dat vroeg ik me inderdaad ook af. Ik heb dat niet nagezocht hoe ze dat hebben omgerekend. Uh, ja, dat zal, zal wel de, aan de hand van de energie waar, Maar ik, ik denk dat die normaal veel lager is van uh, gas, toch? De energie, uh, ja, de prijs van de energie die erin zit. Dat weet ik dus niet. ik heb geen vergelijking, Dat is alleen maar gas hier thuis. Ja. Maar als je keek, het, het leek op een soort stijging van Shiba Inu, die prijs. Van, als je de gasprijs zag. Ja, ik zag hem nou even <laughs> erbij halen, hier. Oh. Als een spike ging die omhoog... Uh, ik zal hem even op een jaar zetten. Dan kun je, kun je het zien. Had uh, een idee. Ja, een maat van Meijer die zei. Die was heel blij dat hij hem voor drie jaar vastgelegd had. Uh, de energieprijs. Ah, Oké, okay, ja, ja. En nu is hij nu. Maar. Ja, dat, nu is het inderdaad wel mooi. Maar het was al. Het was nou de laatste dag. Was het weer wat gezakt, geloof ik. Maar ja. Als de voorraden heel laag zijn. En. en uh, ja, ik denk dat dat het ook die bedrijfjes zijn die het inderdaad voor tien jaar vastleggen, aan de andere kant, dat die nou zo gek zit in te kopen. Want die zien de, die, die de bui natuurlijk hangen, dat, uh, dat ze straks goedkoop moeten leveren aan consumenten. En die de prijs hebben vastgelegd en, uh, en uh, duur moeten inkopen. je uh. zou een beetje kunnen kijken naar de Shell-prijs. Shell doet natuurlijk heel veel in aardgas en dat is niet zo heel erg omhoog gegaan, geloof ik. Dus ik denk dat de markt toch ook wel verwacht dat het van tijdelijke aard is. Je zou zeggen, op een gegeven moment gaan die Russen aardgas pompen door die nieuwe pijplijn. En dan moet het toch wel weer een beetje omlaag kunnen. Maar. Ja, dat was ook de filosofie van Willem Engel. Hè? Dat uh, Die Kroaten die hadden een uh, al een beetje geregeld met de Russen. En uh, nu durfden ze wat betalen te zijn met uh, COVID-maatregelen. Mm, de president yeah. had gezegd, ja, het is gewoon griep en uh, niet aanstellen en zo. Maar... Uh, ja, Kroatië ja. is lekker beter, hè? maar Slovenië, ja. dat is weer uh, heel, heel slecht geloof ik, dus dat is een beetje vreemd, maar enorme ja, is demonstraties echt... ook. Dus, uh... Ja, 100.000 mannen in Ljubljana, dat is heel gek, ik, ik was er eigenlijk van de uh, zomer, omdat uh, ik kijk altijd er waar, was relaxed. Mm. En het gekke is, uh, het jaar daarvoor was ik in Tsjechië, daar was het heel relaxed, dat was het relaxter dan uh, Zweden. Ja, dan kon je gewoon met duizend mannen aan een concert. En uh, ze hadden zo'n groot feest de kalf terug. Uh, van een diner: van kalf uh, is klaar en uh, gas erop weer. Ja, en ik ga weg en uh, ze gaan in de hardste lockdown. Mm. En uh, ook met Slovenië, het was al super relaxed, dat was hartstikke leuk. En uh, nou schrijft het je zonder kioor, kun je niet naar een dokter, niet naar een apotheek. En uh, je kan het benzine uh, niet in. Dus uh, ja, ze zijn heel heftig. Nou. Ja, het, maar is raar, het is eigenlijk die, geen op de trek, hè? Nou, nee. Kwaad ja, heeft je... nog een andere munt ook. En uh, ja, ja, goed, ik ben niet ervaren, maar Engel had het erover. Ze dus, hebben uh, gewoon een, uh, een energiehuishouding en Dus geregeld. Nou, net met het. Dus, dus, dus zijn, uh, ze, maar, ze kunnen iets betalen zijn, zeg maar. Hmm. Tenminste, dat is zijn filosofie. Ja, ja er, er worden allerlei touwtjes getrokken, natuurlijk, maar je weet niet, <laughs> je weet niet wat voor ja, touwtjes. Ja, waar ja, aan ja, getrokken ja. wordt. Uh. Uh, het, is, uh, ja, het blijft een beetje raadsel maar maar het, is het is wel munt. opvallend bijvoorbeeld dat uh, de Nooren uh, de Zweden en de Denen die hebben hun eigen munt hmm. en die, die zijn nou allemaal het meest relaxed Kwaachi heeft ook zijn eigen munt hmm. ja, misschien maar bijvoorbeeld voor... Finland die heeft vandaag ook de Moderna vaccins, volgt Zweden met het uh, stoppen van de Moderna vaccins voor jongeren vanwege de myocarditis en, ja, maar uh, die zijn niet helemaal terug naar normaal. En Noorweg, nee. uh, en Denemarken zijn volledig, ja, ja, voor zolang het duurt dan. Ja. Maar die zijn echt, ja, die hebben alles afgeschaft, Alle regels. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel, heel moeilijk als je zou moeten emigreren, zeg maar, van je gaat ja, kijken ja. van nou, ik ga, ik ga maar daar naartoe, want daar is het wel relaxed. Je koopt er een huis ik, en, uh, en een ja. half jaar later... Ah. Dat dacht ik dus ook. Ik was in Tsjechië, het was het paradijs. Ik dacht dat als alles misgaat, ga ik in Tsjechië. En ja, uh, yeah, ik, uh, ik ben de grenzen nog niet overgereden En uh, we staan in de meest fascistische lockdown van heel Europa. Je kan misschien ja, beter naar ja. het land gaan waar de meest fascistische lockdown van Europa ja, en, is. Ja, en dat je dat bij de tijd dat je daar bent. Ja. <laughs> Kun je heel goedkope huizen ja. kopen ook daar. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh. Maar goed, ja, we gaan even naar de nieuwsberichten toe. Wat een ziek idee. Er is weer een hoop gebeurd, hoor. Dus we moeten even weer doorheen racen. We beginnen eerst even met een crypto-gerelateerd berichtje. Even kijken hoor, miljardair... Ja, George Soros is in de Bitcoin. Ja, dat gedacht. Ja, niet uit zijn fonds, hè. Dus Family Fonds of zo. Die vijf nog interessanter dan Bitcoin ook, maar dit kwam ja, niet hebt... uit de mond van Soros zelf. Dit kwam uit de mond van een uh, woordvoerder of zo. Van een spokeswoman van, uh, van het fonds, zeg maar. Ja, maar goed, moet je dat geloven. De CEO van het kan van ook dat een sport. manier zijn om, dat, om de koers even lekker op te jagen. Ja, maar ja, over het algemeen, dat soort funds, die moeten wel onthullen waar ze in zitten. heel kwartaal of zo. Maar ja, dan, dan zit nog steeds een vertraging in natuurlijk. Maar je zou wel zeggen dat als Soros er eenmaal in zit, dan lijkt me verbieden, uh, out of the question. Uh. Uh. Want uh, als er iemand goed geïntegreerd is met het politieke gebeuren, dan is het uh, Soros wel. En, en, dan, en dan Buffett natuurlijk. Uh, Buffett die vindt hem nog steeds rattengif. Ja. Maar ja, dat hebben we vorige week ook al besproken met die uh, JP Morgan, weet je wel. Want ja, dan, ze lopen het allemaal af te zeiken uh, voor het grote publiek. En stiekem lopen ze zelf alles uh, in te slaan, weet je wel. Hetzelfde als, laten we zo zeggen. Als jij op de markt komt en je ziet daar, weet ik veel, bloemkolen voor een euro. En hartstikke mooie grote bloemkolen. En die man zegt, ja een euro. En jij zegt, ja hartstikke lelijke dingen man. Ik geef er een kwartje voor. Ja nee, 75 cent. Ja nee, dat is nog steeds lelijk. Ik zou jou een plezier doen, 50 cent. Dat is in feite wat zo'n J.B. Morgan, zo'n Jimmy Diamond doet, weet je wel. Die loopt het af te zeggen, naar beneden te praten, want hij wil het goedkoper hebben. Snap ja. je wat ik bedoel? <laughs> ja. ja, kijk, het is natuurlijk zo dat als, zij, als je kijkt wat de adviezen zijn van, die, van dat soort bankiershuizen voor aandelen, is het bijna altijd positief. Ze, ze, ja, het is het, als ze zeggen vasthouden, dat betekent eigenlijk als de bliksem verkopen, want het is zo, nou, zo ja, slecht dus hun oordeel over het algemeen is altijd aan de positieve kant. Je moet, er, je moet het naar beneden bijstellen. Uh, als ze zeggen dat het hartstikke goed is en ja, je moet het houden, dan kun je het maar beter verkopen. Als, als Jamie mm. Diamond zegt, ah nee man, het is gewoon rattengif, Dan uh, moet je het kopen. Ja, het punt is wel dat ze dat ook niet consequent kunnen doen. Want als je natuurlijk yeah. consequent je klanten naait, dan, uh, dan heb je geen klanten meer over op een gegeven moment. Ja, ik las het zo'n bericht dat... Uh ook zo'n van bericht van dit ja, uh, zal nooit meer onder de 38.000 komen. En, uh, en een paar dagen zat hij 35.000 daar nu is hij weer omhoog schoon. Nou, <laughs> je moet het bijna elke keer omgekeerd lezen. Van, ja, van ja, ja, ja. Ja. Ja, het is natuurlijk heel erg van als de, als de greed heel hoog is en mensen uh, de koersdoelen schieten je om de oren van 1 ton, 2 ton, 6 miljoen, uh, noem maar op. Dat is meestal het moment dat de piek bereikt is. En, en als het als men verwacht dat het helemaal afgelopen is... ...dat is meestal de bodem, ja. Ja, ja, ja. ja Ik wist wel dat hij omhoog ging... ...want ik zat op mijn werk... Uh, ...wat gek. Ik zit op mijn werk zit toch allemaal een beetje uh, wat uh, oude grijze mensen. En ze zaten allemaal in de bitcoin, <laughs> hè. En dan, ja... ...het uh, wordt niks meer. Ik had dat uh, toch maar beter kunnen verkopen. Toen dacht ik... oh volgens mij gaat hij zo meteen stijgen. En hey, ja hoor. <laughs> ja. Ik was ja, maar... net te laat, want ik zat wel te gokken op dat hij op 1 oktober zou gaan stijgen. Uh -huh. Maar hij was, al, hij was gewoon net één of twee dagen te vroeg. Ja, en achteraf had ik nog wel even later kunnen instappen. Maar uh. ik, was, ik was te laat, helaas. Uh -huh. uh -huh. keer. Maar er komt vast wel weer een moment dat de trein gaat rijden. Ja, er komt altijd weer een moment. Ik bedoel dat je weer uh, kan terugkopen of zo, goedkoper? Uh, nee, of gewoon weer goedkope inkopen en dan weer stijgen. Oké, okay, ja, ik denk nu dat we wel een flinke... Uh, je zou op principe gewoon nu nog... Maar ja, kan, je kan altcoins nu nog kopen, die moeten nog gaan springen. Dus, uh... Ik niet, ik heb uh, nog steeds Bitcoin Cash. En dat gaat ook lekker. Uh, Gingen ook 7% vandaag of zo eerder. Ja. Nou, Zelf zou ik Cardano kopen. Ik denk, die, uh, die zit die dat is echt zo'n triangle. Oh, oh, ik heb het net als weggeklikt. Het <laughs> is echt zo'n triangle en die staat nou echt op het, het laatste puntje dat hij, ja, of omlaag gaat of omhoog. Maar dat hij omlaag gaat lijkt me, lijkt, me uh, lijkt me sterk. Alhoewel het wel een descending triangle is, maar... Uh, uh, en ik heb weer goud uh, gekocht. Oh, ja, trouwens, ik, dit is geen advies. Ik ben geen financieel <laughs> adviseur. Even die disclaimer doen, je weet hem wel. Welke disclaimer? Ja, nu is het te laat. Ik heb alvast. <laughs> ik kom op vrijheidsradio ik ga gelijk aanklagen, joh, <laughs> Ja, ja. Nee, goed. Um, even kijken, ja. Wat, wat, oh ja, Josh Swarr, Ja, jij goed. Ja, nou ja, wat kunnen we verder over zeggen? Nou, leuk dat die man gekocht heeft. Uh, ik wens hem veel uh, succes mee en dan gaan we naar ja maar het is wel iemand die een ervaring heeft met valute, hè? Ja. Dat ja. Hè? Maar, ja. hij is hier rijk door geworden natuurlijk maar hij heeft toen ontzettend verdiend aan dat Britse pond want die ja. Britten die hadden gezegd nee we blijven onze pond verdedigen tegen dit, uh, deze koers en hij had gewoon gezien dat dat een absurde koers was, dat was zo'n uh, wij zijn nog steeds een beetje de empire koers mm. en uh, ja, toen bleef hij gewoon shorten, shorten, shorten. Totdat dat, tot dat, dat hij uiteindelijk eruit um, ja, uh, flikkerde. En toen kon hij, kon hij dik cashen. Maar dat is eigenlijk inspelen op, op, een, op een overheid die te, te, te, te hoogmoedig is. En eigenlijk is dat precies wat je nu weer kan doen. Uh, met, het hele, met al die verhaal van, nou, we zijn nog steeds een reserve currency. En, maar ondertussen was er deze week natuurlijk uitgebreid. Werd er gesproken door de... Uh, de, de hoogste financiële autoriteiten in Amerika... dat er een default zou kunnen komen op de treasuries. En dat is daarna daar, daar weer, weer uitgesteld met van... Een, ja, uh, we hebben weer een maandje voor, voor uitgesteld... het verhogen van de debt ceiling. Maar nu gingen ze voor het eerst toe over om te praten... over de default op, uh, op staatsleningen. <totstuken> Wat natuurlijk uh, wel het einde van de reservecurrency is... als je dat gaat doen. Ja, en... en eigenlijk zou je daar niet eens over moeten praten. Hm. En dan hebben we nog de, de trillion dollar... Uh, wat was dit? Uh, platinum... Platinum coin? Ja. ja, ja uh, die uh, konten, die uh, kwam uh, ook weer terug, ja. moet het trouwens niet te zien op uh, Twitch. Uh. Ja, oh, de, die, ja ik, ik laat hem nou even zien. Ja, de, de platinum coin. Uh. Johan, ja, dat is, die... is niet te zien. Op dit moment. Oh, oh ja, wacht even. Ja, shit. Uh, ik zie top, hem wel. Wakker. De trillion dollar coin op Twitch, hoor. Lear, maar Lucas zien we niet. Ik kijk zo. Ah, okay. hem even toe, joh. Geen Lucas, is, Lucas is vervangen ja. door een trillion dollar platinum coin. <laughs> ja. Niks anders boet meer dan, toch? <laughs> Lucas, u bent binnen. Laat me zitten, die bitcoin. Oh, oké. Okay. Lucas, maar te horen is, okay. Ik vraag me af, als je daarmee bij de bakker komt of zo, met zo'n zo coin. Oké. Ja. <tijdens> Ja, ik ja, hier hier ja, heb je best wel geld. Kan je heel wat brood kopen, denk ik. Ja, je, mag, je mag niet eens tanken voor 200 euro. Dus ja, nee, nee. nee. <laughs> kom je met je 200 20 tril, ja, trilog. Probeer, probeer het maar een stuk te slaan bij de ploeg, Probeer eens een te gooien. Ja, Vraag aan de meneer naast je. Weet, weet, jij, weet jij waar dat in moet, ik denk. <laughs> Een winkelwagen. Nee, dan moet je door de straat omhoog. gaan met zo'n enorm cordon aan gewapende man om je heen. Daar <lacht> loopt een man met een triljoen dollar coin. Ja, ja, en dan komt de politie. We hebben een, een triljoen dollar gevonden in een auto. <lacht> mm. ja. We hebben het in beslag genomen. Het, het is waarschijnlijk een... uh, drugshandel. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. ja. Witwas. naar de witwasrealiteit, <lacht> ja. Uh, uh. Nou ja, er waren in Duitsland waren er wel, uh, was ook een groot wit witwasonderzoek uh, gedaan. En er waren ook wel een hele zooi uh, daarmee ook terrorismefinanciers uh, gearresteerd. En toen dacht ik ook van ja, dat moeten ze niet, uh, moeten ze niet Den Haag onder de loep nemen. <laughs> dan uh, zijn die ook de Sjaak daar. En uh, uh. by the way, wat is op de agenda? Ja, laten we verder kijken. We hadden, ja, die trillion dollar coin hadden we nog. Ja, daar verder niks over te zeggen. Het was wel een lol berichtje natuurlijk. Ja, het is een serieus plan, het is een ja. oud idee. Ja, hartstikke serieus. Ja, als je dat gaat doen, dat is natuurlijk te belachelijk voor. Je hebt, je hebt dan een heleboel uh, landen. Er zijn mensen die hebben hun leven afgezwoegd om goederen en diensten aan Amerika te kunnen leveren. Die hebben daar een heleboel Amerikaanse schuldpapier voor uh, ontvangen. En nu willen ze dat uh, gaan gebruiken. En dan komen de Amerikanen zeggen: Hier, we betalen dat af met één coin. <tie> <tie> heb je gewoon tien jaar lang of twintig jaar lang voor niks gewerkt, eigenlijk. Bro. <tie> ja, het is ook een beetje een minimum om die Republikeinen misschien onder de druk te zetten. Hè? Want uh, ja, die houden dat weg met die debt ceiling. Ja, maar dan, al dat zij geïns... nog aan de ja, Ik, ja, ik denk dat de er erover van, praten alleen al wel angst wekt bij, bij mensen. Het is dus net ja, zoiets als een restaurant bijvoorbeeld. Je hebt een restaurant. je dacht, nou dat is mijn pensioen. Ik heb een, ik heb een waardevol iets. Nou, dan gaat, wordt je restaurant gesloten. Door de covid. En dan, dan gaat het daarna weer open. Dan ga je het proberen te verkopen. Maar de, dan, ik denk dat iedereen die dat wil kopen gaat denken. van: Ja, wacht even. Maar uh, ik kan het net kopen. Hè, dan krijg ik een lockdown omhoorn. Dus, dus ik denk dat de angst er dan in zit. Uh, dat, dat, ja, dat dat toch wel een mogelijkheid is. En ja... Ik kan me niet voorstellen dat dat uh, geen effect gaat hebben. maar Tot nu toe had het geen effect. Dollar ging verrode verder. Ja. Maar het volgende berichtje. We hebben is, uh, de postdienst. Van, uh, van Zwitserland. En die gaat helemaal crypto. Oh, mooi. Ja, leuk. <lacht> uh, volgende bericht. Ik zit even te zoeken. Oh, hier. <lacht> Ja, een cryptopostzegel. Er zijn van die landen die leveren met postzegels. Hè? Die zetten dan ja, ja, een ja, en op een postzegel. En dan hebben ze een nieuwe serie. En dan, uh, dan verkopen ze die zoveel keer. Wat uh, ja. is een cryptopostzegel? Het is natuurlijk wel zo dat Zwitserland een beetje crypto hoofdstad is. Uh, zure zit een heleboel van die, van die lui gevestigd. Uh. Uh, juridisch gezien. Omdat ze het idee hebben dat dat nog het meest veilig is. Uh. Dat was toch ook voor de verzamelaars, die, die crypto-postzegel. Dat je ze kon verzamelen. Was nou, dat voor een e-mail e bedoeld of zo? Ja, ja. Ja, er waren <laughs> verschillende typjes en die, en die kon je verzamelen. Nee. Ik wist het, zoiets maakte ik eruit uh, op. Maar, Wat moet ik erbij voorstellen, eigenlijk, bij een crypto-postzegel? Ja, dat is in de blockchain of zo, een soort beeld van, van een postzegel. Ik, het, dat, He? ik heb het bericht doorgelezen. Oké. Okay. Ja. Er staat geen ja. afbeelding bij, hè, van het ding. Nee, nee. Is het, is het niet een NFT of zo? Ja, ja, ja. Dat jou. Oh, dus een NFT van die postzegel of zo? Exact. En er waren oh. een, uh, een aantal die, ja, dat is van mensen die verzamelen en zo. Oké. Okay. Ja, er staat oh. dus een digitaal verzamelstuk gekoppeld aan een fysieke postzegel. Oké. Okay. Van 8,9 Zwitserse frank. Laat zeggen, het kunstwerk wat op die postzegel uh, staat, daar is ook een NFT van. Zoiets. Ja, er is inderdaad een, een, een Dan kan je een, misschien uh, meedingen... In, in, in de waarde van die postzegel die wat het opbrengt of zo. jij maakt een kunstwerk wordt op die postzegels gezet, die wordt ge verkocht en daar kan jij een, een be beetje aan verdienen, zoiets. Dat je dat de zo? De, de Zwitserse crypto postzegel maar, uh, zal een digitale weergave zijn van een fysieke postzegel. Ze worden opgeslagen op een blockchain. Okay. De woordvoerder van Zwitserse postzegels over het volgende elk ontwerp wordt een NFT en wordt opgeslagen in de Polygon blockchain. Ja. dus je oh, kan in NFT's gaan handelen van de postzegel, ik, ik ben die NFT -raage, dat gaat mij nog een, nog een beetje, <laughs> een beetje voorbij, ja. bij, voorbij, ik heb ja. nog steeds het idee dat, dat, dat uh, als je ja, daar uh, ook geld aan uh, uitgeeft ja, dat je dan uh, verdient, er zit wel ja, dat is natuurlijk, er zit wel bullshit bij maar er zitten ook wel serieuze dingen bij die volgens mij wel op de lange termijn, bijvoorbeeld de, de Apes, uh, dat, dat, dat is een hele leuke NFT uh, project uh, een soort crypto-apes of zoiets en daarmee uh, ben je dan lid van een club en zo en dan kun je ook uh, mee uh, in, een, in een club zeg maar en ja voor heel veel mensen is het status natuurlijk hè? net als een blikje Red Bull drinken of uh, dure merkkleding kopen van kijk eens ik heb een NFT zo wordt het door, tenminste uh, verklaard, hè, die mm, NFT-raasje. Ja. Maar er zitten ook wel dingen bij van, uh, die, die daadwerkelijk ook wel uh, serieus projecten noemen zijn, weet je wel. Dus uh, ja. Dus, uh, ja, ik, ik, ik zou gelijk geloven als het helemaal de sky high in gaat. Ja, uh, de enige toepassingen die ik zie is belastingontduiking. Ja, tuurlijk. En uh, witwassen. Um, pedofilie, oh nee en <laughs> <and> terrorisme <laughs> als terrorist wil je het liefst een NFT hebben, want je gaat gewoon aan de ene kant van de grens, koop je een crypto-ape <laughs> en dan ga je naar de andere kant en dan ruil je zo je crypto-ape voor een mitrailleur in <laughs> want uh, ja, er is natuurlijk bakken mensen met mitrailleurs die een crypto-ape willen <laughs> ja, ja, ja ja ja goed, ja het is uh... <laughs> Nou ja, in ieder geval, ja, bijna iedere, iedere crypto heeft bijna zijn NFT. Uh, Bitcoin Cash heeft, uh, heeft ook al NFT's tegenwoordig. Ik heb geprobeerd uh, dat te doen. Het is mij nog niet helemaal gelukt. Uh, misschien, Ik zag uh, laatst uh, een demonstratie hoe je een NFT zelf kon maken op ja. uh, Avalanche. Je uh, kon je ook een audiofile nemen. Dus je kan een clipje ja. nemen, een audioclipje. Dat is op zich wel leuk om dat. Dat lijkt me wel leuk om onder een te maken, zeg maar. En dan uh, een ja, ja. hele vroege. Dat, uh, ja, en, als het nog twintig jaar blijft bestaan... dan heb jij een, een uh, NFT gemaakt van uh, helemaal aan het begin. En dat is natuurlijk wel... Dat, dat zou per definitie al waardevol kunnen zijn. Als je dan een beetje een, li een libertaire boodschap erin knalt of zo... of uh, een paar leuke clips van uh, gekke dingen die politici zeggen... De uitzending van Vrijheid Radio. Ja, uh, Dat lijkt me te lang. Gaat maar door, man. Dan komen we komen echt uh, van het, niet van het ene bericht naar het andere... Echt, geen, zit geen schot in. Nee, maar serieus. Het zijn. Uh, ik, ik sprak laatst iemand die verzamelt uitzendingen van Countdown. Met de Adam Curry, weet je wel nog, van vroeger mm -hmm. jaren 80. Oh, ja. Die oude videobanden, die heeft hij dan gedigitaliseerd. Mm -hmm. Maar die, gewoon uitzendingen. En, maar die heeft ook cassettebandjes van de standers uh, en daar zijn van Enkel. Curry en van Enkel, noem maar op. De Soul Show. Allemaal oh, dingen uit de jaren tachtig. Die, die heeft hij allemaal. En dat uh, verzamelt hij. En dan geeft hij gewoon grof geld vooruit. Hmm. Dat is altijd geoude hoer van uh, 30 jaar geleden. Dat, uh, ja. ja, maar het is nog steeds humoristisch, denk ik. Uh, ja, ja. Dus, uh, er zijn mensen die daar gewoon echt grof geld voor betalen. Ja, ja dus... dat is het hele rare. Met, met, jij, als jij, weet ik veel, een, een eend neemt. en je maakt er een elektrische auto van. Uh -huh. dan, uh, dan zijn er gewoon, is er ergens op de wereld iemand die dat zo gaaf vindt. en die ook zo'n bak geld heeft dat je. Uh. Uh, ...ja, als je die weet te vinden... ...en dat lukt steeds makkelijker op het internet... ...en die dat zelf niet kan, uh, kan... ...doen bijvoorbeeld... ...ja, dan ben je spekkoper... ...ja, uh, uh. ja. maar even kijken hoor... Uh, ...we gaan even naar het volgende... ...berichtje... ...waar waren we, waren hier... Oh. ...ik zal er even op klikken... ...en dan gaat hij open... ...en dan laat hij... ...en dan krijgen wij... ...Hatsikidee, een telegraafbericht... Oh, eh, uh, die cookie-melding? Weg ermee. Uh, Even we kijken, hoor, uh, Biden kiest Sovjet-Bazin die het geldsysteem radicaal wil veranderen. Oh jee. Ja, die, uh, ja, ze wil sowieso veel grotere macht voor centrale banken. Maar ja, daar lijkt het toch al een beetje naartoe te gaan dat de gewone banken uh, beëindigd worden en dat je, dat je een, een rekening direct bij de centrale bank hebt en uh, die kunnen jouw digitale geld uh, druk, druk op de knop buiten werking zetten, ze kunnen ook gelijk natuurlijk helemaal zien wat ja, al je transacties zijn en ze kunnen ook uh, dan zeggen, jouw geld is aan het eind van de maand waarloos of je kan er geen bier van kopen of noem maar op dus dat, dat zat er toch wel een beetje in, maar zij heeft dus inderdaad hier in het verleden heeft Omarova die in Kazachstan is geboren en ook in de Sovjet-Unie haar opleiding volgde het communistisch model verdedigd 2019 schreef ze op Twitter dat er in de oude USSR geen verschil in inkomen tussen man en vrouw bestond. Toen daar kritiek op kwam, schreef ik heb nooit gezegd dat vrouwen en mannen absoluut gelijk werden behandeld in ieder aspect in het Sovjet-leven, waar het salaris van mensen werd vastgesteld door de staat zonder naar een slag te kijken. Vrouwen kregen erg genereuze ouderschapsvoordelen. Dat is nog steeds een utopie in onze samenleving. Nou, daar ben je lekker mee. De, de staat die bepaalt gewoon alle salarissen. Daar, daar krijg je geweldige productie van. Dat is... Ja, dan zal je ja. echt mensen, mensen, gaan zich hebben uit de sloffen lopen voor een door de staat bepaald salaris. Ja. Ja, mannen en vrouwen hebben het allebei even slecht, wat betreft. Ja, ja, ja. Dus dat is een soort gelijkheid inderdaad, ja. als ze heel erg gek hebt zijn en die dan. Dus het is toch wel raar dat ze, ze is afgestuurd naar Moskou State University in 1989 onder Lenin Personal Academic Scholarship. 30 years later, she still believes the Soviet economic system was superior. En, wow. en die, die wordt nou voorgesteld door Biden. Uh. Er werd vroeger op gejaagd, hè, dan in Amerika. Op, uh, ja. ja. Het is ook zo knap dat zo iemand gewoon naar boven valt, hè? Ja. Maar ik had ook uh, bij de Demonstrator-show uh, gehoord dat er plannen waren om. Uh, dit soort uh, dat uh, digitaal geld van de staat. En hij was er veel uh, op tegen en uh, waarschuwde ook dat inderdaad mensen dan ja, gecontroleerd werden op alles. van Of ze dan alcohol zouden uitgeven of uh, afwapens mm. of, of wat dan ook. En uh, ja, dat het allemaal om controle gaat. En, en hij dacht het wel als dat uh, dit zijn wel serieuze plannen waar ze uh, wat graag naartoe willen werken. Dus ja... Ja, ik denk wel dat het deze... heel snel stuk gaat lopen. Dat uh, het hele economische systeem. als ze dit soort dingen gaan doen. er moet wel enige vrijheid zijn. voor uh, ja, verhandelingsvrijheid en om welvaart te verzamelen. Ja, het lijkt me ook lastig. En uh, ja, mensen zullen ook inderdaad heel snel. Uh, naar andere dingen zoeken. naar andere currencies. of naar crypto of wat dan ook. Nou, het lijkt mij me dat mensen het niet willen. Ja. Dat denk ik bij veel dingen. Dat willen mensen niet. Maar... Ja. ja, ik denk dat zij er duidelijk naartoe willen. Dat, zij vinden het natuurlijk superhandig. Ook omdat je dan negatieve rentes veel makkelijker kan doen. Je schaft cash af. Ja, je precies. kan gewoon een negatieve rente doen. Van aan het eind van de maand is je geld waardeloos. Tenzij je dan zij het uitgeeft. En dan gaan ja. mensen natuurlijk de meest zinloze dingen kopen. Dat betekent ook dat er, dat er dingen gewilde dingen zo weg zijn en dat er alleen nog bagger over is op een gegeven moment is het al zo dat waarschijnlijk dat jij jou, mijn salaris aan het eind van de, aan de, van de maand op, of verdwijnt uh, laat ik er maar uh, wat verkopen wat er is, oh wat is er nog in de supermarkt toiletpapier, nou ja, ik koop dan maar hele berg toiletpapier in of zo. ja, ik, ik denk dat veel mensen wel gewoon uh, direct geld uitgeven aan een huur of wat er ook in heel veel geld al direct kwijt zijn en dan, uh, ja, hoeveel hou je dan precies over? Of een crypto-aap ervan kopen natuurlijk, dat kan ook <laughs> dan maar een crypto-aap kopen ja, het lijkt mij ook lastig, gewoon uh, van, van hoe ze uh, ja, hoe ze dat echt willen doorheen willen drukken en dat er niet gelijk een tegenbeweging uh, komt van, van ja, dat is natuurlijk ook over. zo dat de banken eigenlijk, dat het idee van banken was altijd dat zij klantenkennis hebben en, en kredietrisico kennis dus als er iemand, als er een lening verschaft moet worden aan een bedrijf dan kunnen zij beoordelen van nou is de kans dat dat goed gaat of dat dat ergens op leidt en die geven we een lening en die niet hè. en, en dat, eh, dat, dat zou dan allemaal door de centrale bank over moeten worden genomen, dus de centrale bank wordt dan ook een retailbank eigenlijk die dan uh, moet gaan beoordelen wie er krediet krijgt en wie niet. En, en aangezien het een overheidsorganisatie is, krijg je natuurlijk dat, dat het dan, degene die krediet krijgt, is degene die hele goede connecties heeft. En die krijgt dan onbeperkt krediet. En, uh, en degene die, de kleine man natuurlijk, die geen connecties heeft, die, die komt er maar niet door. Uh. Nou ja, goed, ik, ik denk dat ook van, als je op een gegeven moment een beetje gaat bepalen waar mensen dan hun geld uh, aan mogen uitgeven, want eh, je hebt nou bijvoorbeeld in Nederland uh, was er ook een krantenbericht bericht van uh, of er dan zo'n uh, CO2-budget en brandstofuur mag hebben, en dat, dat een beetje alles op rantsoen gaat en er was er gelijk een leuke poll bij en, uh, 77% van de Nederlanders die vond het heel fijn om uh, dingen op rantsoen te, te hebben dat is gewoon uh, heerlijk hm. Dat is ook wel ongelooflijk, natuurlijk. Uh, maar ja, dat ging dan om brandstof, vlees en, en nog wat dingen. Maar mm -hmm. ja, goed, als je wilt controleren waar mensen hun geld aan uitgeven. Maar het lijkt me ook weer uh, een fantastische uh, lobby. Van, ja. uh, weet je wel, uh, je hebt nu bijvoorbeeld al, je hebt het gezien, een kaart van Nederland. Met een, uh, een dichtbaarheid van uh, snackbar want dat schijnt een probleem te zijn dat mensen geprikkeld zijn dat ze zo'n snackbar in kunnen lopen en dan ja, doen ze ongezonde ja, dingen als een eten of zo en dan net zo met die COVID-kaart ik woon bijvoorbeeld in een rood gedeelte dus er zitten heel veel snackbaren op elkaar en, uh, maar wat je dan volgens mij krijgt is van dan, dat lijkt me zo McDonald's, die zegt van ja, maar wij zijn helemaal niet zo ongezond, want we hebben ook een McSalad waarom gaat eigenlijk niet bij want zij kunnen ja. een beetje lobbyen en een snackbaard hoekje kan dat niet. Ja, ja, ja. En dan, en dan, kan, en dan lijkt me als je dan op een gegeven moment. Dan kan je daar niet meer kopen, maar nog wel bij een McDonald's. Ja, misschien. Uh, en ja, je bent alcoholist, maar geen alcohol drinken. Maar, uh, ja. Weet je wel. Uh, je, je krijgt gewoon dat het eerst als, als er zo iets goeds wordt gezien. van ja, we ja. zorgen een beetje voor je. Hè, natuurlijk. Want, uh, ja. ja dat, kun je, dat kun je jezelf vragen nee, je hebt niet hebt uh, gezien. De Misschien krijg je zeker. Alcohol, sigaretten, uh, gokken en dat soort dingen. En dan ja. denk ik, zeggen mensen allemaal: Nou, ik vind het best wel goed hoor, want hiermee gaan we het uh, gokken te lijf. En, ja. uh, en het uh, alcoholisme. En uiteindelijk kom je met een situatie waarbij dat al die drie dingen erger worden dan ze ooit geweest ja. waren. Maar goed, dan komt gezond eten komt ook. En dan, maar dan krijg je die strijd, denk ik, van: uh, ja. ja, iedereen lobbyt. Die de gaan, gaan dan wel regelen dat, dat zij in, in het hoekje gezond eten vallen, natuurlijk. Ja. Net zoals. Heinz tomatenketchup ooit geregeld had dat, ze, uh, dat het tot groente werd gedefinieerd en op scholen geserveerd werd. Hè? <laughs> <laughs> Want ja, tomaten, hein? Heinz tomatenketchup, is eigenlijk gewoon groente. Ja, en je moest op een gegeven moment dat drie liter melk drinken. Elk keer moest drie liter melk drinken. Dat was hmm? echt goed voor je. Want later waren er wel onderzoeken die bewijzen dat ja, dat ah. eigenlijk niet goed voor je was. Maar die melkberg, die, uh, was ja, die moest mee. toch weg. Hè? Ja. Die moest weg, ja. Uh, dus ja, als zij gaan bepalen wat gezond is, dan... Uh... Ja, dat is natuurlijk, het wordt één groot lobbyfestijn. En dat zie je nu al met gezondheidszorg dat het, Wat zit er in het basispakket? En dan, dan de ene keer zitten de, de brillen op de zitten weer te lobbyen. En dan mag er een jaar een bril in het, uh, in het basispakket. En dan uh, het neemt iedereen weer een bril. En dan zijn zij weer even blij. En uh, dan de volgende keer beginnen de, de, de yoga-leraren weer te lobbyen. En dan... Slaan de, de, de diëtisten weer de handen ineen. En de, ja, iedereen zit te lobbyen om daarin te komen. En het is een groot uh, ja, politiek ge, ge, touwtrek. Ja, dat lijkt me dan met dat geld uitgeven. Van als je inderdaad een uh, vleesbudget hebt. Of een, of een, uh, een gezondheidsbudget. Of een, een bepaald... Nou ja, dat, ze hebben al die kaart gemaakt. Hè, dat is gewoon echt gestort van, uh, Je hebt al gewoon gele gebieden en zwarte gebieden. van, van ja, waar gezondheidsproblemen zijn, puur op het feit dat er een steekparketje zitten. Dan, dan, ze willen wel een beetje die kant op dan, maar. Ja, carbon, ja, carbon budget, willen ze geloof ik één. Van je hebt een persoonlijk ja. carbon budget. En als jij, als jij je carbon budget gebruikt om op vakantie te gaan, ja, dan kan je natuurlijk geen vlees meer eten. Um, of uh, je kan niet meer in je auto rijden, want je carbon budget is op. En dat doen ze eigenlijk, uh, ja, dat, dan doen ze het heel erg voorkomen alsof jij toch de keuze hebt. Je hebt zoveel keuze, het is gewoon te gek, zo'n vrij land. Je, nou, kan, je kan je carbon budget hierin uitgeven, je kan het daarin ja, uitgeven, wat een vrijheid ze, allemaal. Ze brachten het ook als dat je ermee kon verdienen. Want als je dan uh, ja, beter voor de planeet was, door uh, zeg maar, uh, jezelf extra te transformeren, dan kon je erop verdienen. En, hmm. en, toen, en toen kwam die poll ook, van uh, nou ja, er waren mensen die uh, ja, wel een tof idee deden ja die aarde wordt mag niet. Dat er mensen die vreselijk veel vlees eten de hele dag door of de auto uh, stationair laten lopen, 24 uur achter elkaar. Nou, als je dat dan allemaal niet doet, ja, dan, dan ga je verdienen. Maar ja, dat, dat, is, dat verdient natuurlijk nooit op de staat. Nee. Maar uh, zo wordt het verkocht gewoon. Ja, met de Waardoor... toeslagen heb je het idee dat je verdient aan de belastingdienst. Toeslagen, dat zijn degenen die de toeslagen uitdelen. Ja. Ja, uh. Maar ja, de gekkigheid houdt niet op We uh, gaan we even kijken hoor Hartstikke idee Dutch greenhouse go dark As energy crisis Worsens Food um, Food inflation Fears mount For Europe Okay. Ja, voedselprijzen zijn behoorlijk aan het uh, stijgen. Mm -hmm. Maar wat, ik, wat mij verbazen is dat ik hoorde dat de kassen hier uitgingen omdat de gasprijs zo hoog was. En uh, mm -hmm. dus die, konden, die, die zagen er geen brood meer in om, om uh, nee, het zullen niet alle producten geweest zijn, maar bepaalde, ja, bepaalde dingen die al een lage marge hebben. Als dat de gasprijs omhoog gaat, dan zal je die uh, uit moeten zetten. En daar had ik helemaal niks over gelezen in het Nederlands nieuws. Uh, ik had überhaupt niks in het Nederlands nieuws gelezen dat de gasprijs zo omhoog was gegaan. Maar uh, ja, dat kwam dan uh, nou eindelijk. Vandaag zag ik voor het eerst dat, uh, een, een bericht in de Nederlandse pers zeg maar, dat de gasprijzen zo gestegen waren. Maar ik heb het idee ja, dat het slecht nieuws vooral, over Nederland een beetje achterblijft. En wat dan vooral grappig is, is hoe dan ook niet genoemd wordt dat meer dan de helft van de kosten gewoon belasting is. Ja. Wordt gewoon keurig omheen geschreven. Ja. Uh, nou denk ik wel. De, de productie is gewoon niet, niet uh, groter. Van de Nederlandse gasbel. Dus ik denk. Als dat geen belastingen zou zijn. Is het niet zo dat, je, dat mensen twee keer zoveel gas konden kopen. Dan zou de vrij marktprijs. Ongetwijfeld. Uh, ook weer dat, naar dat niveau gaan. En dan zou je wel kunnen hebben. Dat er, ja, dat er van links en rechts. Gasflessen worden aangevoerd. Of op andere manier gas uh, wordt getransporteerd. Want dan is het natuurlijk wel heel lucratief geworden. Uh. Maar ik heb het idee dat het een beetje een groen excuus is. Dat de slochteren dicht moet. Uh, voor, voor, om, om niet te willen zeggen dat het eigenlijk op is. Ja, slochteren uh, is... Want ze zijn daar ook bezig met uh, uitzetten. Uh, dat, daar is nu 10% van het... Uh, wind ...van de windcapaciteit is nu uitgezet sinds ja, een jaar ongeveer. En dat ja. gebeurt dus in opdracht van de Nederlandse staat. En dat is dus omdat er wordt uh, verondersteld dat er uh, ja, dat men geen aardbeving meer in Groningen wil. En nou ja, goed, men is dus op 10% nu. Als men zo 10 jaar doorgaat, dan zijn dan alle gasputten zijn dicht... Even los omdat er nog wel gas in zit, maar het wordt gewoon ja, niet het, meer gewonnen. Er zit altijd wel gas in, maar ik, ik las ergens dat, uh, ik geloof dat een kwart van de, van de energieopbrengst van het gas is nodig om de compressor, compressoren te draaien die dat, die dat eruit, moet, eruit moeten pompen. Uh, dus, en dat neemt toe. Dus, het, dus naarmate dat gasveld leger uh, raakt, heb je steeds minder opbrengst eigenlijk. Want op een gegeven moment moet je de helft van de opbrengst van het gas steken in de energie om het eruit te halen. En uh, ja, dat is natuurlijk bij olie is dat ook zo. Sommige olievelden, dan boor je een gat in de grond en dan spuit het eruit. Ja, dat is hele, dan heb je hele lage kosten aan. Ja, soms moet je een booreiland neerzetten en ontzettend diep de oceaan inboren. En dan heb je hele hoge kosten om erbij te komen. En, Zal ik uh, dit weekend wel even vragen met iemand. Die daarmee bezig is. Ja, compressor heet zo'n ding. En, en ik begreep al jaren geleden... Dat, dat, dat, ja, dat ze daar heel veel energie aan kwijt waren. Ja, en als dat op gas draait... dan is dat natuurlijk ook heel duur geworden. Ja. Ja, het is gewoon... Net zoals bij olie... rekenen ze ook naar de... Uh, de opbrengst in energie, zeg maar. Vroeger, uh, als je één... Olievat uitgaf aan, aan boren, en dan kon je er 80 uit halen, bijvoorbeeld 80 vaten olie. Dus per olievat dat je uitgaf, uh, dat je nodig had voor exploratie en boren en ex exploitatie, kreeg je 80 vaten terug aan energie. Dus dat is de energieopbrengst. Je bent één vat kwijt om 80 uit te halen. Dat is niet naar hoeveel geld. En, en dat is steeds minder aan het worden. Dus als je op een gegeven moment uh, 30 vaten erin moet steken om de 80 uit te halen, dan is het een stuk minder interessant geworden. Maar als je, als je op een gegeven moment 80 vaten erin moet. moeite moet doen om 80 vaten eruit te halen. dan heeft het gewoon geen zin meer. tegen wat voor prijs dan ook. Hè? Nee, zeker niet. En dat is dan ook peak oil. voor een deel. Mm -hmm. Ja. Dat, uh, dat peak oil is natuurlijk weer even uitgesteld. Zowel de peak conventional oil is er eigenlijk wel gekomen. Dus, en, en dat wil ook niet zeggen peak price, maar peak production. Dus dat de productie. Uh, gaat afnemen. En het kan nog steeds zijn dat de, dat de prijs niet uh, gepiekt heeft, of wel lager is of zo, maar. Peak oil ging alleen maar over de productie. En uh, conventionele olie is al gepiekt, maar ze hebben natuurlijk. Die, met die shale oil zijn ze aan de gang gegaan in de Verenigde Staten, schalieolie. En daar hebben ze een hele hoop uit weten te halen. Daar nou zijn dat allemaal. Um, ja, ze stoppen ge chemicaliën in een rots en dan kraken ze die rots en dan kunnen ze de olie uithalen. Het punt is alleen een beetje dat dat heel snel op is. Dus dat je, dat je bronnen eigenlijk ja, van hele korte duur zijn. Je, het is niet zoals in Saudi-Arabië. Van die olievelden die al 40 jaar olie produceren. Maar bij schali -olie is dat niet, zo, niet het geval. Dus uh, ja, je moet blijven investeren. Om, om ja. olie en Shell uitgaan. heeft er dus afscheid van genomen in, in Amerika in ieder geval. Hmm. Voor 9 miljard dollar hebben ze dat laatst verkocht ja. in Amerika okay, yeah. ja, en het kwam natuurlijk ook even helemaal stil te liggen want op een gegeven moment waren de olieprijzen negatief uh, tijdens de covid, maar dat was een beetje een, een, een, een raar geitje van de futuresmarkt, omdat le, als je levering uh, accepteert, dan moet je het laten leveren, en als je geen opslagruimte hebt dan moet je van dat contract af. en de opslagruimte was, was op eigenlijk ja, dat en, speelde uh, ook te, aan het begin van de COVID-crisis. Ja, maar dat heeft er wel, denk ik, voor gezorgd, die lage prijs, dat er niet meer geïnvesteerd is in, in shale oil. En ik las, ik las er net nog dat er iets van een, een kwart trillion nodig is. Dus dat is een kwart platina muntje om, om de olieproductie om de weer op gang te krijgen. Om die schalieolieproductie olieproductie weer, weer vlot te trekken, zeg maar. Ja. ja. De oh ja, halve trillion dollar, zelfs een halve trillion dollar moet, is er nodig om uh, supply collapse te voorkomen. Nou, ja, goed, dat kan ooit nog wel weer een keer een dal worden, Nou. Dus, uh... ja. uh, dan gaan we nog even verder, even kijken hoor. Ja, tijd voor de Fabeltjeskrant uh, jingle. Ja, ja, uh, want we gaan even naar de metro toe. <laughs> Britse leger uh, even kijken Britse leger helpt met uh, bevoorrading van uh, tankstations vanwege uh, even kijken hoor brandstoftekort ja ja, ja. De, de teneur, teneur in, het, in het nieuws is altijd bij als er iets misgaat in Engeland ha ha ha die stomme sukkels met hun brexit want nu komen ze 100.000 chauffeurs tekort mm -hmm. en dat is eigenlijk altijd het verhaal ik zie nu Weer een voorpagina nieuws ook van HAHAHA. Door Brexit loopt UK grote chipfabrieken van Intel investeringen mis. En uh, ja, het, uh, uh, je moet altijd even, even doorkijken. Want ik vind het verhaal heel vreemd. Er zijn dus 100.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. En dat heeft dan met Brexit te maken. Maar Brexit is alweer een tijdje geleden. Hoe komt het dat er dan nu opeens 100.000 100 vrachtwagenchauffeurs tekort zijn? En natuurlijk heb je achtelijke diploma's nodig daarvoor... Eh, om, om met benzine te rijden. Eh, nou zullen veel mensen zeggen... nou, maar dat is ook belangrijk hoor. Maar ja, er is natuurlijk een einde aan de achterlijkheid. Als, jij, als er in het diploma staat dat jij eh, eh, het alfabet achter de moet kunnen boeren... Dan, eh, dan voegt dat niks toe aan de veiligheid van de vrachtwagenchauffeur, Dan is het gewoon marktbescherming eigenlijk. Eh. Uh, het is wel redelijk uh, zinvol die... Uh certificaten die je moet hebben om op dat soort transporten te mogen rijden. Alleen het probleem was meer dat ze heel veel niet Engelse chauffeurs eruit hebben gekikt. En daardoor uh, en, en een deel van die transport of van die uh, brandstoptransport op andere transporten zijn overgestapt. Maar dan kom ik ook nog even op een eerdere opmerking van jou... waarbij gezegd werd van... Ja, ze gebruiken dat ook een beetje om in de, de te zetten... van de brexit. Maar ook in Nederland... Uh, uh, de chauffeurs tekort steeds nijpender. Uh, tarieven gaan ook lekker omhoog de laatste tijd. En, uh, maar dat komt dan weer vooral omdat men heeft beperkt op het aantal cabotageritten kab die gemaakt worden. Dus er zijn gewoon minder chauffeurs... Uh, dan vroeger op het Nederlands grondgebied, omdat die niet op het Nederlands grondgebied op dat moment mogen rijden, omdat ze een rit naar het thuisland moeten hebben. En, en dat speelt nu ook in Nederland steeds meer uh, parten qua beschikbaar hebben van chauffeurs. Ik hoor veel, veel achtergrondgeluid uh, op dit moment. Ja, dat uh, was machine. Dus dat oh nee. is ook een, een regulering, zeg maar. Net zoals met die taxichauffeurs of zo, dat als. Uh... Je, als je naar Schiphol rijdt, mag je niet uh, iemand mee terugnemen of zo. Maar uh, die, die chauffeurs en Niet die... niets van het uh, plat of uh, bij de aankomst en vertrek, maar wel gewoon verderop op Schiphol mag je een uurtje ja. meenemen. Maar als die even parkeren op een plek waar het verboden is om te stoppen, ja. dan staat daar weer de Marocici, roura, en dit oh. geeft jou een bekeuringje mee. Ah. Want zijn hulpverleners, dus. Mm -hmm. uh, dat dan weer wel. En er wordt ook scherp opgelegd uh, op Schiphol. Hmm. Dus, maar ja, er niet goed. Er waren in ieder geval heel wat memes. Hmm. Er waren niet heel ja, wat over, de, over de, de benzineprijzen. oh ja, Dat, zeker. Zag het erbij komen. Ja. Uh, I usually don't uh, brag about the expensive trips. But, uh, I just came back from the gas station. Dan zie je zo'n Playboy type met een Rolex en een uh, en een zonnebril, bril. Maar uh, ja, je hebt een handdoek nodig om te huilen tegenwoordig. Als je wilt denken. Ja. ja. maar dan gaan we even naar de andere leed, Namelijk het café. Ah, hier kan André Hazens, uh, over hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Dan kan André Hazens, uh, senior een uh, menig uh, smartlab over zingen als hij nog had geleefd. Even kijken hoor, want even ik hoor heel veel bijgeluiden trouwens. Maar... Ja, ik ja, dat ik was zal, ik even. Ik, ik, ik ging dat... even zitten. Ik ging even oh. anders zitten. <laughs> ja, maar daarvoor ook bedoel ik. Uh, nou, even kijken nou, hoor. Uh... Nou, nou heb ik de optimale positie gevonden. Oké. Het helemaal een mm -hmm. gek lettertype. Uh, QR-code verplicht behalve in het restaurant van de Tweede Kamer. Oh ja, oh, ja, ja, ja, ja. Ja, dit is wel uh, verschil moeten zijn, hè. Ja, de heersers zegt, die wil ook eens een hapje eten. En dan wil ze geen gezeur hebben met uh, je slavenkaart laten zien. Oeh, uh... zijn ze dan niet allemaal gevaccineerd? Ja, maar dan moet je nog steeds je kaart laten zien dat je gevaccineerd bent. U. Ja, maar ja maar misschien gaan het ook een de kantine, hè. Dus, eh, uh, ze zijn ja. echt bang ook zo. Dan, uh, zolang er maar juristen en rechters komen, dan is het restaurant ook gewoon QR-loos. Ja, maar gewoon een bedrijfskantine. Daar hoef je ook geen QR-code voor te doen Ja, nee, precies. Dus dit is gewoon catering. Dus ja, geen, geen, geen horeca. Ik hoorde het trouwens voor het wegrestaurant ook. Hè. Ja, ja. Ja. Ja, Dat heel is ook maar ja, ja, ik snap. De logica is absoluut niet meer te begrijpen. Hè? Dus hoever moet het restaurant dan van de weg staan om uh, een QR-code te moeten eisen? Want elk restaurant staat in principe aan de weg. Hè? Dus dan kan je zeggen, ja, wij zijn een wegrestaurant. Ja, hoezo dan? Ja, we zitten er aan de weg. Mm -hmm. ja dat is goeie is dat dan inderdaad, dan moet je dan echt aan de snelweg zitten is dat dan het ik vermoed snelweg inderdaad ja. Ja. Maar het rare is dus dat bij de, bij de McDonald's daar kom je niet meer het toilet in als jij je niet je, je kaart laat zien je papers uh, paper please maar als de McDonald's nou aan de snelweg zit, hebben ze dat ja. daar dan uh, niet is het dan niet company wide ja, is dat dan Bedrijf. Ik zou het niet weten. Maar ik drive sowieso niet, denk ik. Want het is alleen als je gaat zitten. Ik had het ook in het, in het uh, Hoogkaterijnen. Dan ging je naar zo'n tentje toe om een koffie, koffie met appeltaart te halen. En dat mag dan wel, maar als je gaat zitten in hun etablissement, dan moet je je kaart laten zien. Als je als je daar gewoon de hele tijd rondloopt. waar je gaat het eten. En je gaat niet zitten. en je, je gaat bijvoorbeeld vlak buiten het terrasje. In hetzelfde winkelcentrum zitten. Op een fonteintje. Dan is het ook uh, oké. Okay. Dus, uh, ja. Dat is een heel, heel raar virus. Is dit. Ja, maar het idee heb ik ook wel. Dat mensen het ook gewoon niet meer helemaal goed begrijpen. En dat ze ook maar iets moeten doen. Ik was bij een sportvereniging. en Daar moest je letterlijk door de kantine heen. Om überhaupt bij de sport te komen. Dus er waren sowieso mensen. Die er niet mochten zijn. dat hmm. het ging gewoon niet anders. Maar dan, als je dan een, een biertje kocht. dan mocht je erin zitten. Je mocht er wel zitten. Je mocht er gewoon zitten. Je mocht er drie uur zitten. wat je maar wou. Je mocht geen biertje op, kopen. Op elkaar. Uh, <lacht> tongen. Uh, wat, wat, wat je maar wou. Maar uh, je kon geen biertje afrekenen. Dan, dan moest je eruit. En daar mag je daarna wel weer in. Leo, als het biertje op was. Maar het kan maar op neer dat je gewoon. Uh, ja, je mag gewoon dat biesje niet uh, vasthouden. Ja, dan krijg je dus ook van die rare dingen. Dat, bij zo'n terrasje, ik zag zo'n foto van. Uh, ja, daar heb je een terras en daar mag je dan wel zitten zonder QR-code. Maar ja, als het dan een beetje winderig is, dan kan je daar een soort plastic tent overheen zetten. En dan, uh, dan is het eigenlijk nog steeds een terras, dus dan is het nog steeds niet nodig. Maar het begint steeds ja. weer op een restaurant te lijken. Ja. Want, uh, ja, je hebt transformers, je hebt uh, windbeschutting heb je dan. Zeg maar. dus eigenlijk is het dan de regel. Ja. Je, mag, je mag als, als niet-QR-bezitter mag je wel eten, maar alleen in een, in een lekkend ja. klerenrestaurant. Ja, maar dan is krijg je zo'n zo woonwagenkamp idee. Van, uh, zolang, ja, ja. Uh, het idee dat het nog kan rijden, ja, dan heb je een ja, uh, ja. Barakken, barakken die, die nou, ja, als, als je die ooit over de weg moet krijgen, dan, uh, dan denk ik dat je. Uh, dat je gewoon zeg maar via doctor moet slopen om, om, om... <laughs> <laughs> maar in theorie zou je het kunnen vervoeren. Ja, ja. <laughs> en, uh, ja, zulke dingen. Ik zag ook al van die Is Het, het opeens een uh... roerend goed geworden? <laughs> ja, ik zag ook van die dicties buiten de uh, terrassen. En daar hadden ze dan uh, heel graag van die posters van Hugo de Jonge en, uh, en Rutte ingehangen, dat je daar dan overheen kon zeiken. Dus, ja. <laughs> ik heb allemaal gepraat op de achtergrond dat zou bij mij wel eens kunnen zijn oké, maakt niet uit het is café café Libertaria ja, daar hoort geen oude bij het enige café in Nederland waar je zonder QR lamp binnen mag en als je dan toch naar binnen wil, neem dan de QR-code van uh, Emmanuel Macron. Want uh, ja, die, die, die, die uh, roleert op het uh, internet. <lacht> en daarmee kan je gewoon uh, een biertje halen bij de kroeg. <lacht> dan moet je ook wel zijn identiteitsbewijs hebben, denk ik. Ja, maar er wordt toch niet naar gekeken. Dus, uh, mm. Ik heb van heel veel mensen gehoord die al, uh, die, ja, die, die al gevaccineerd zijn, of die gewoon uh, net gedaan hebben alsof ze zich lieten vaccineren. Dat kan ook, hè? zijn er gewoon naar binnen gehaald, hebben een stempeltje gehaald, zijn weer naar buiten gegaan, zonder zich te laten vaccineren, hebben ze gewoon een uh, volle stempelkaart. En uh, ja, die, uh, ja, als ze dan naar de hoe dat uh, gaan, gaan stappen en dan uh, laten ze gewoon een QR zien, uh, dus er wordt nooit naar hun identiteitsbewijs gevraagd. Hm. Dus, uh, ja, ik denk dat een de hoop mensen toch de gok niet wagen, want als je dan als je daar naartoe gaat en met je hele gezin of zo, je gaat met z'n zes ergens naartoe. Dan, uh, en uh, er is er eentje die niet naar binnen komt. Omdat ze het opeens wel om een identiteitsbewijs vragen. Ja, dat is natuurlijk altijd. Ja, dat is dan wel vervelend. Ja, uh, yeah. Kans is er wel, ja. Yeah. Ik denk dat het toch wel de horeca wel gaat treffen, dit. Mm. Ik heb ook het idee dat ze dat op zich wel weer, weer gaan afzwakken na, na een tijdje. Als de vaccinatiegraad omhoog gaat. Nou, nee. Maar dat het ooit wel weer, dat het wel weer terug gaat komen. Dan is het wel zo'n zak. Zoiets net zoals de avondklok. Dat is zo'n kaart die ze in een achterzak houden dan. Nee, nee, nee. Ik denk nee? dat het nog een stap verder gaat. Want ze willen het ook nog voor. Uh, ze zullen het daar verder uitbreiden. Hmm. Die plannen liggen er al. Dus ze willen ook uh, voor winkelen en voor. Um, ja. Zelfs voor, voor winkelen. Yeah. Ja, je kunt het dan uh, in het buitenland een beetje bekijken, zoals voor Slovenië, yeah, uh, dus de QR-code voor technicions en uh, dokters en uh, apotheken hebben. Dan, ja. ik, dus, ik kijk altijd een klein beetje mm. naar het buitenland van hoe gek zijn ze daar? En, en mm. Australië was altijd het land van uh, ja, daar zijn ze behoorlijk gek. ja yeah. En uh, dat, daar lopen ze flink vooruit. En, en uh, ja, dan, dan, dan kan ik kijken hoe gek het kan worden. Canada is ook uh, behoorlijk extreem. Ja, Canada mag niet meer vliegen zonder vaccin geloof ik. Nee, en het was ook zo van dat uh, studenten mochten ook niet meer uh, naar de universiteit, naar de colleges, maar het uh, online onderwijs was ook afgestapt. Hmm. Dus een, uh, een beetje extra treiter, of zo, zoals u van de jongen het noemt, uh, overtuigen. Ja. Mensen worden overtuigd. Ja. Ja, vroeger, vroeger was overtuigen met argumenten, maar uh, ja, ze hebben het uh, over de met dreigen. En, uh, over de ja, streep trekken gebruiken ze ook wel eens. Wat een beetje een ja, vaag ja. verhaal is. Dat, is. dat klinkt al ja. wat gewelddadiger, over de streep trekken. Ja, maar ik denk ook dat je dat stelt dat je uh, een gewelddadige rolverval doet. Hè, je geld op je leven, dan kun je nou van naar de rechter zeggen: Ja, ja ik, uh, hij gaf me hetzelfde, ik kan hem overtuigen. Oh, ja. Ja. Ja. Ik, had over, ik had hem over de streep getrokken. Ja. Ik heb er geen actieve herinnering aan. Oh man, man. Dat is wel grappig. In ieder geval, de, ja, die QR. Wat die, die, ook wel leuk zei, artikel, is uit het artikel: dat die, uh, het kan ook niet teruggetrokken worden. Emanuel, die zit gewoon met die QR voor de rest van zijn leven. <laughs> maar ik dacht dat ik we een keer wisselde dit QR. Ik dacht dat nee dat nee een nee, een het is, uh, blijkt dus vast te zijn. Dus nou, uh, nou, dan maar dan jij moet die linken. wel. Ja, en ja, is je... een link naar een database toch? Dus ja. dan een link naar een database. Ja, maar die kon niet dat veranderd is, worden. Dus uh, ja. het nou, punt is dus, dus, dus die ja, die ik... heb je hebt je elke keer een nieuwe QR, hè? Ja ja. Je logt elk... dus, dus dat is dus met dit niet. Nee, en dat, dat is het leuke, want uh, je moet wel overal de QR laten zien. Ja, er kan ook iemand een, een telefoon tegenover houden en een, een, een, een, op, op de foto dingen drukken. En hap, ik heb je QR. Ah, het werkt niet, laat ik het nog een keer doen en dan ga je hem scannen, weet je wel. Snap je? Ja, je kan wel, eens, je kan wel aan QR-codes komen, denk ik. Maar het punt is dat je er geen identite identiteitsbewijs bij hebt. En ja, als ze daar nooit naar vragen, dan. Ja, dan uh, maar nou, ik weet niet, ik ken nog geen mensen die ervaring mee hebben, die dat kunnen bevestigen. Van, nou, dat doen ze echt nooit. Hè. Ja, nou ja, goed. Want ja, ik ja. heb ook een QR-code, en als je die omhoog houdt en die wordt gescand, dan zegt hij: uh, je, je mag niet discrimineren op basis van uh, uh, medische, uh, ja, medische status. Uh. Oké. Okay. En dan, uh, dit is de strijd met artikel 1 van de Grondwet. Of zo. Dat, dat geeft hij als beeld. Hè, maar, ja, als, oh, ze, ja. als ze er gewoon helemaal niet naar kijken. Dan, uh, dan kan je dat ook doen natuurlijk. Ja, eens kijken. zo iemand kijkt alleen maar... of dat ding groen wordt. De rest kan nog niet schelen. Dus je kan ook nee. uh, linken naar een website... die een groen ding laat zien. Ja <laughs> okay, goed. Ja. Dat, wat uh, artikel 1 van de grondwet... wat uh, precies waard is... Uh, ja, ja, de nee, grondwet heeft inmiddels toch er geen. Staat ook, bij, ja. Er staan een aantal dingen... specifiek genoemd bij artikel 1... maar er staat geen vaccinatiestatus bij. Dus nou ja, je mag uh, het gewoon op discrimineren. Je mag alleen ja. niet op huidskleuren, seksuele haartijd en uh, ja... ja. Het is toch zo'n re rechtszaak geweest... van, uh, van viruswaarheid, geloof ik. Die, uh, en die hadden... Uh, die, die rechter had geen gelijk gekregen. Dat is toch deze week ook gebeurd? Rechters krijgen, ja, sowieso... Vast... viruswaarheid nooit gelijk. En als we uh, het doen, dan draaien ze binnen 24 uur terug. Ja, uh, ja dan komt er een wilende rechter. <lacht> ja, dan wordt hij even... <lacht> uh, even wordt hij dan. Uh, Lucas wil wat uh, zeggen? Kijk, dat, die dat die uitspraak gisteren... niet positief was... voor. De goede zaak. Uh, dat was wel verwacht, maar mm. er kan nu wel een bodemprocedure gestart worden. Yeah. En uh, dat, daardoor is er wel meer zorgvuldigheid en kun je ook met uh, betere onderbouw, of met meer onderbouwing, kun je ook beter een case maken. En ook uh, dat, dat er dat het een eerlijker proces krijgt, zeg maar. Anders wordt hij toch weer in hoger beroep. Wordt het... Uh, Weggeveegd. Mm -hmm. En nu door die bodemprocedure te gaan starten, als volgende stap. is er gewoon wel een kans dat het. of een grotere kans dat het alsnog. in ieder geval serieus behandeld wordt. En. Uh, dat het ook nog eens een keer op een winst uitdraait. Maar het is wel iets van een lange adem. En dat gaat ook nog wel zeker. een maand of twee duren. Maar zo lang gaat die QR-code waarschijnlijk ook duren. Uh, ja, ik begrijp dat die 1 november weer. Uh weer beke her her her opnieuw bekeken ging worden ofzo uh, het is een beetje vreemd is... kijk, we zitten in tussen uh, een aantal landen de Denemarken heeft helemaal afgeschaft Noorwegen helemaal afgeschaft, Zweden helemaal afgeschaft uh, Duitsland is nog steeds uh, de 3G, uh, Frankrijk is een half is fascistenstaat uh, België is een beetje half om half in, in Antwerpen kan je nog gaan eten in een restaurantje begreep ik uh. ja klopt naar België gaan om te, uit de eten te gaan. Ja, een uurtje. Je gaat, hebt, hier en, en je hebt natuurlijk ook nog gewoon restaurants waar je, dat ademvrij bij mij uh, verhaal uh, geldt. En daar kun je ook gewoon naartoe. En wordt er ook niks gecontroleerd. Ja, je vraagt af hoe lang die het volhouden. Maar want ja, als die, als die, die uh, BOA-NSB'ers uh, bezoek krijgen met mystery shoppers, dan. Uh, ja, aan ja. de andere kant. Uh, anders ga gewoon lekker thuis eten. Er zijn ook in de supermarkt goede kant en maaltijden te koop. Daar ja, mag dat je straks ook niet meer nee. in, hè? In de supermarkt. Uh. Nou, dat mag nu nog wel. Hmm. Uh, Ik heb en, een volgende uh, uh, wacht eens de volgende versoepeling maar af uh, kijk maar uh, wat, uh, wat we dan allemaal niet mogen <laughs> <I don't laughs> Ik denk dat said, dan, de term versoepeling is ook uh, heeft een hele uh, zure uh, bijsmaak uh, gekregen het eng is, is dus dat de versoepeling is. Uh, is uh, ja. dat is yeah. trouwens ook gebeurd met die uh, anderhalve meter dat, uh, ja, goed. ze zeiden dan nou, hoi, hoi hoi anderhalve meter gaat het af we krijgen een lekkere QR-code maar goed, die restaurants zeiden van: nou, oké. Okay, uh, nou, dat vinden onze klanten helemaal niet leuk. Dan, uh, nou, dan, doen we wel, dan doen we gewoon die anderhalve meter nog wel lekker. Nee. nee. Nee, dat, dat, dat, dat mag niet. Dat, uh, ja. Je mag niet terug naar de verzwaring. Je, je krijgt ja, een koepeling ja. en uh, die, die, die gaat door jouw schot ja. En, en, en uh. doe maar gewoon wat, ja. Dus, uh, uh, had het er ook over. Er stond er in een krantartikel: de cinema-industrie uh, smeekt om anderhalve meter maatregelen. Ja. ja. ja. Uh, mogen we... Uh, so mogen we terug naar voor de versoepeling. Want, uh, <laughs> ja, yes. ja maar, het, maar het NOS-journaal... Die openen daar ook mee, hè, zo, want, want het is van, ja, uh, Het kabinet... Uh, pakt groot uit met versoepeling. Er komt een versoepeling. Nou, en, uh, Ja, PS... Uh, we krijgen nou uh, een medische apartheid. Ja, uh, ja, uh, en, ja, en Ik denk dat de volgende versoepeling... <laughs> dat ze gaan zeggen van... Uh, als uh, begint van het internationaal. Jullie mogen weer handen schudden. <laughs> ja, maar zo, dat zo, ze wel zoeken wel op dingen die toch al gebeuren. Hè? Zo. Ja, maar uh, ongevaccineerden mogen de supermarkt niet meer in. <laughs> ja, ja, ja. ja, maar in ja, het begint begin positief, zeg maar. Dus, uh, ja, ja, ze schaffen eigenlijk alleen dingen, maar die anderhalve meter uh, maatregel, daar hield niemand zich aan. Nee, ja, ja, was niet de met super... de handen Nee, dat gewoon, werd gewoon helemaal genegeerd, dus uh, ja, dat schaffen ze dan af en dan krijgen we daar iets, uh, iets bij wat makkelijker te handhaven is, omdat je die restaurants makkelijk boete op kan leggen. Ja, maar het is, het is, het is ook gewoon nu min of meer verplicht. Dat, dat, je, die restaurants die mogen ook gewoon niet meer zeggen van oké, okay, ja, maar wij doen dan social distancing, dat hielp toch zo goed en dat was toch zo geweldig. Nou, doe wij, dus dan, dan, dan kunnen mensen gewoon naar binnen. Geen QR te uh, gaan schinnen. Maar uh, nee, nee, zo werkt het niet. Wij willen die QR. Dus, uh, ja. Maar goed, in die rechtszaak was ook gewoon, is er gewoon ook gevraagd, wat, is er eigenlijk wel een wetenschap, uh, bewijs dat die anderhalve meter, uh, ja, dat die werkt? Dat dat helpt. En uh, dat was de staats, uh, de die was dat niet bekend. Dus, ja, maar zijn ze helemaal, dat zijn ze helemaal van afgeschrappen. Als, je, als jij vraagt, is er bewijs dat het werkt? Dan kijken ze echt aan van... Uh, <lacht> ja, welke planeet kom jij? Uh? <lacht> <lacht> nou ja, maar kunnen we kunnen de gok niet nemen dat het misschien wel werkt. En, en dat we het dan niet toepassen. Weet je wel? Zeker voor het onzekere. <lacht> <lacht> <lacht> ja, zo, ja. Dus, uh, maar dat Maar zo. Iedereen een wel, banaan zeg... op zijn hoofd dragen. Want, <lacht> ja, het is niet bewezen, maar... Eh, je kan maar beter een banaan op je hoofd hebben, want het eh, zou wel kunnen helpen tegen de COVID. Ja, nou het grappige is, ik heb die mondkapjes vaak toen ook gezien eh, van eh, viruswaarheid. En eh, nou, dan was eerst ging die landschap kaart van, ja, ja, die mondkapjes, of die echt iets doen. Nou ja, dat, misschien zouden ze best iets kunnen doen, zei ze. Zou het zou best wel zo erg goed kunnen zijn. In ieder geval, het was dan... Uh, het was erg goed voor uh, de gedragsverandering. Mensen gingen dan... Uh, waren toch in een soort constante paniek. Uh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk was het alleen maar goed voor eh, uh, Alles is uiteindelijk goed versiewerd. Maar op een gegeven moment... Het was dan uh, van... Uh, ja, maar uh, mensen ademen minder makkelijk. En dat is, ja, dat is gewoon zeer prettig. En dan zeiden dus ze van... Uh, nou, die mondkapjes die werken helemaal niet. Dus mensen uh, kunnen ook niet gezeuren over dat ze zo weinig adem krijgen. Want uh, die dingen doen toch niks. Ja. Dat gaat verdediging. Uh. <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, maar je ja, dus doet er niks tegen. Want de rechter die, die, gaat, die luistert ernaar. Uh, en die denkt: uh, oké, okay, uiteindelijk vies uh, je. Ja. ja was het toch met. Uh die foutje in Amerika, die zei, mondkapjes helpen niet, zei hij helemaal aan het begin. Uh, ja, het zou misschien een, een droppel tot één of twee kunnen tegenhouden, ja. maar eigenlijk uh, doet het niks. En de, toen was de volgende, die was van, uh, ja, doe toch maar mondkapje. Ja, twee mondkapjes. Ja, drie is natuurlijk beter op zich. <laughs> Krijg je van die memes ook dat hij zijn hele doos mondkapjes op had. <laughs> de hele box. Oh, niet gelijk, de tapeje. Ja, Yeah. Maar goed, ik sprak ook een buurvrouw die zei van ja, ik, ik ga naar Spanje vakantie, want dan is iedereen zo gedisciplineerd. Hebben ze allemaal een mondkapje op? Want, uh, mm -hmm. Ja, want ik, uh, ik ben geen complotdenker, dus uh, die dingen die werken gewoon. En toen zei ik van ja, maar uh, op de, op, gewoon op de verpakking staat dat ze niet helpen tegen virussen. Heb je die, die verpakking, heb je die, die handleiding wel eens gelezen, dan naar nou, ja. mm -hmm. het goed gedaan. Maar ze was geen complotdenker, dat was wel op zich fijn. Ja. Ja, op zich staat er in die contracten die gelekt zijn tussen die, die vaccinleveranciers en Albanië. Wat waarschijnlijk voor al die, al die landen hetzelfde contract is. daar stond ook in: ja, we garanderen niet dat het werkt. We weten niet of er geen bijwerkingen zijn op lange termijn. Uh, we zijn nergens aansprakelijk voor. Nog onze onderleveranciers of uh, partners. Uh, dit was, uh, uh, ja, dan, dan heb je eigenlijk van, eigenlijk zeggen de fabrikanten van die vaccins ook van: ja, we weten niet of het werkt. Uh. Nee, ze hebben heel opgeleerd van de Mexicaans schiet, denk ik. Ja, het is dus een betere deal voor ze, denk ik. Ja, ze zorgen gewoon dat, uh, dat ze. Maar ik denk dat ook dat. Ja, het, is natuurlijk, het zijn die de corporations die hebben eigenlijk. In het begin denken ze van: nou, we hebben het goed voor elkaar. Wij kopen wetgeving. Uh, uh, we kopen iedereen om in de overheid. En uh, we geven dikke baantjes aan ex-. Uh, uh, mensen uit de overheid zodat ze uh, weten, de volgende de opvolger weet wat die, uh, dat die onschunstig gezin moet zijn en zo. En het werkt voor, voor een tijdje wel goed tot de overheid zo machtig is dat nu hebben ze misschien op papier staan, die Veitsers en uh, Moderna's dat ze niet vervolgd kunnen worden rechtsvervolging. Ze kunnen nergens voor aangeklaagd worden, het hoeft niet te werken het mag best bijwerkingen hebben, kunnen ze allemaal niet voor gepakt worden. Maar je vergeet de overheid uiteindelijk degene is met alle rechtbanken, alle media, alle, alle scholen, alle, alle wapens, alle, uh, het leger. Dus als die op een gegeven moment zeggen van, nou, uh, jullie hebben er 60 miljard aan verdiend. Maar uh, weet je wat, we leggen jullie een uh, 100 miljard boete op vanwege schending van de GDPR-wet uh, of zo. Of, uh, en dan, dan kan je daar niks tegen doen als uh, corporation. En ik denk dat er dat, dat, uh, zit zo'n omslagpunt in, dat de staat zo machtig wordt. Zij ze, ze kunnen gewoon weer terugpakken. Dat is bij Volkswagen of zo. Of bij, uh, bij uh, die banken. Die banken die hadden dan. Uh, ik weet, het was een Franse bank geloof ik. Die had met Zwits. Met, uh, of Zwits uh, ja, een bank die helemaal niks met de VS te maken had. Die had met Iran wat gedaan. En uh, ja dat was een boycott van Amerika. Dus dat mocht niet. Dus die kregen een miljardenboete opgelegd. Uh. En ja. Zij kunnen natuurlijk beboeten wat ze willen. En uh, dat zie je nu ook gebeuren met die techboetes, dat er gewoon links en rechts, nou is Japan, die hebben weer de Japanse overheid heeft weer gezegd, ja, uh, Google uh, die heeft misbruik gemaakt van de machtspositie, uh, Google en Apple, en uh, die leggen wij een boete op. Dus ja, iedereen ziet dat gewoon als gratis geld. Je gaat gewoon die bedrijven allemaal enorme boetes opleggen voor al die vage wetgeving die er allemaal is. Ja, ik denk dat de overheid is voor, op dit moment ...er zelf ook geen schade aan kan uh, hebben... ...omdat zij die vaccins namelijk helemaal niet verplichten. Dus Ze kunnen altijd zeggen... ...het is vrij keus geweest van de mensen... ...want we hebben ze alleen maar geprobeerd te overtuigen. Ja, dat doen ze dan ja. natuurlijk... ...door je hele leven... compleet zuur te maken. Maar uiteindelijk is het dan... ...ja, raar, je hebt het wel zelf gedaan, hè. Dus ja, ja. Ja, maar, maar die restaurants zijn toch verplicht om dit te doen? Wat bedoel je... Ja, die PR. ja, maar jij hoeft niet naar een restaurant, zeggen ze dat. Ja, ja. Dus ja, als jij dus die, die, die shot zet en, en er gaat iets mis met jou, uh, die bedrijven zijn niet verantwoordelijk, maar die overheid is ook niet verantwoordelijk, omdat die zeggen dan gewoon: ja, ja, uh, Wij hebben het nooit verplicht gesteld. Ja, de ik denk dat je het, op papier kan je dat allemaal handhaven, maar voor een pitchfork menigte maakt het uiteindelijk niks uit. En... Nee, nee, zo ja, maar goed, hoe, dan moeten er echt heel veel mensen. Uh, ja, klopt, maar dan, dan, moet, dan moet het echt. Uh, dan moet het een goed misgaan. Als er inderdaad een, een, een, een 800.000 mensen gewoon. Uh, en ziek worden en, uh, en, en is het zwaar geneid voelen. Uh, ja, oké, okay, dan, dan. Ja, goed. Dan, dan is het en dat, volgens mij gaat dat een keer gebeuren, want. Uh, ik hoor nou al van medicijnenfabrikanten, die zeiden van ja, die. Uh, die emergency authorization dat willen wij ook. want... Want wij zitten met een bedrijf die mee zijn te ontwikkelen. En waarom zouden wij tien jaar moeten wachten voordat we goedgekeurd zijn. En daar miljarden aan uitgeven. Wij willen ja. ook die... En, dan, ja. en die overheden kan Roep maar een nou Ja, dus, is is uit. Zet het maar op de A-lijst. Wat het ook maar is. Ingegroeide ja, ja. teennagel op de A-lijst. Ja, is <laughs> Ja, ik denk dat inderdaad, binnen no time is alles een noodgeval. En krijgt alles in emergency authorization. En dat, dat, dat stevent natuurlijk af op een, uh, op een enorme mislukking. Want die, die verkopers van Pfizer die zeggen van ja, uh, hoor eens, wij zijn nergens aansprakelijk voor. We hebben hier een nieuw product, product dat mogelijk zou kunnen werken. Ja, misschien heeft het bijwerkingen. Who cares? Ship it. Dus er wordt niks meer getest. Want waarvoor zijn je nog testen als je toch geen aansprakelijkheid hebt? En ik denk dat uh, dat, dat, dat, dat stevende keer af op een, op een enorme blunder. Uh, of ja, ja of dat nou ja, bewust is of onbewust. Officieel, officieel zijn de mensen die zeg maar een prik zetten en jou uh, niet volledig informeren, die zijn, die zijn eigenlijk verantwoordelijk. Is, ja, ik geloof dat ze dan die verantwoordelijkheid verantwoordelijk... heel laag neerleggen. Hè? Van de, de, de, de, z de zuster die de inenting geeft, die is dan verantwoordelijk. Nou, het is ook wat. Die, die, op een gegeven moment hadden ze zo'n rechtszaak. En de, de vraag was van ja, oké, okay, uh, dit is eigenlijk geen vaccin, maar het is geen therapie. Ja, het valt in een andere categorie. Het is dan ook nog uh, tijdelijk goedgekeurd, of toegestaan, het is dus niet goedgekeurd, maar het zit er in onderzoek van. De dus, ja, dus vier waarden had het al van, nou oké, okay, het is eigenlijk experimentele gentherapie. En toen zeiden ze van, uh, ja, ja, dat is eigenlijk wel waar. Maar. Uh, en daar gaven ze ook wel gelijk in. Maar die rechter zei op een gegeven moment, ja, het mag wel vaccineren genoemd worden. Omdat uh, het volk uh, doet dat nou helemaal. Wie, die zegt dat de hele tijd? Dus, dus, eigenlijk ja. eigenlijk, dus, dus, dus, dus het uiteindelijk voorkomen of, of, of de overheid continu had gezegd, ja het is geen therapie. En, en, en, ja, ja. en het is een heel lastig woord. En op een gegeven moment is het volk maar gezegd, nee hey, oh, ja, vaccin. Dan, en daarom is het oké dan, goed dan mag het wel vaccin heten, weet je wel. Uh, in, uh, ja, maar, de, maar de definitie in het woordenboek is ook aangepast. Hè? Ik geloof dat Marion Webster. Was, oh, okay. De definitie van een vaccin was eigenlijk uh, een, uh, een stof die uh, met verzwakte ziekteverwerkers die een uh, immuunreactie tot uh, gevolg hebben. Maar het is nu veranderd naar: uh, uh, ja, het, het, het, het, het inenten met verzwakte ziekteverwerkers is verwijderd omdat dat, dat zit natuurlijk niet in die, in die mRNA-vaccins. Dus dat hebben ze eruit gehaald. Uh, net zoals als, uh, groepsimmuniteit. Dat kan tegenwoordig alleen nog maar door, door vaccins. Dat was, is er ook uitgehaald. Er dus zijn een heleboel definities zijn er veranderd. Uh, en dan kan je zeggen. Ja, dat, uh, ja, we passen ons gewoon aan aan het volk. Want uh, ja, dat is nou de nieuwe situatie. Ja. Dus uh, ja, groter als. Als mensen onderwijs. heel vaak groter als zeggen. In plaats van groter dan. Dan, uh, dan passen wij het ook gewoon aan. Uh. Ja, ja, dat is in dit geval het niet gebeurd, want, want uh, als je gaat vragen van uh, ja, geen therapie, dan kijken ze zich raar aan. Dat, uh, mm. dat, dat is niet waar ze mee om hun uh, oren worden geslagen en dat het volk uiteindelijk gewoon zo eigenwijs was om, om een mm. vaccin te hebben. Ja, kost niet duur, ja. maar is goedkoop, is nog steeds uh, niet correct, want iedereen dat wel zegt. Mm. Ja, dat klopt, als je, als je bijvoorbeeld uh, geen aannemerspapieren hebt, dan, dan heb je een aannemingsbureau. Nou, dan kom je er uh, niet meer weg met zo'n, uh, ja, meneer de rechter. Uh, ja, iedereen zei gewoon een aannemer hoor. Want het, uh, bij, in de volksmond uh, was ik gewoon een aannemer. Ja, uh. <laughs> uh, dat mag dan niet, hè? Nee, <laughs> ja, ja. Heel selectief, ja. Ja, maar goed, ja. Uh, ik ga nog verder met de berichten trouwens. Ik had. Uh, even kijken, ja. Hoe hebben we dit knopje weer? Had idee, dat was deze. Ja. Uh, even kijken. Politie pakt man op die uh, opriep om tot 50 kilometer per uur uh, te rijden op de snelweg uh, bij Utrecht. Mag dat niet? Ja, nee. Ze hebben nou zeg maar. Eerst was het natuurlijk te hard rijden. Dat was, uh, was een bron van inkomsten. Maar nu. Uh... Te zacht rijden dus ook. Uh, als je 50 kilometer op de, ja. per uur op de snelweg rijdt. Nou, nou is het geloof ik wettelijk ook, is, uh, zijn de regels van de van de dief die de wegen heeft gemaakt, die zijn minimaal 80, dacht ik. Uh. Uh. Uh, maar ja, op zich kan je daar niet aan houden. Als je in de file staat en je rijdt niet harder dan 80, dan word je ook niet beboet, lijkt mij. Maar ja, ja. het een aanleiding van Waku Waku? Want dat uh, was een ja, uh, protestactie, dit... geloof ik, ja. Ja, het was ja. een protestactie inderdaad. Maar het oproepen ja. tot een protestactie, dat is al voor de normen tot te pakken, kennelijk. Uh, uh. Dat zal wel inderdaad ja. ingevoerd zijn naar die actie met die, van die boeren met die tractoren, met tractoren weet je wel? Gingen toen ook langzaam rijden op de weg, uh, weet je nog? Nou, ja, dat is al vastgemaakt met die Sinterklaasactie van uh, met, uh, van dokken was die Sinterklaas uh, in toch. Dat je ja. allemaal langs ja. Er zijn ook flinke uh, straffen aangeboden. Ja? Er is er zelfs een hm. DNA afstaan, geloof ik. Hm. Ja, dat Dan doen je heel makkelijk tegenwoordig. Hè? Ja. ja. Wat wel apart is, is dat uh, hierbij ook uh, um, dat deze man gewoon. Er is vandaag op een aantal momenten al telefonisch contact geweest tussen cliënt en de politie. Dus waarom cliënt door twee auto's. Nou, hij had. De, de cliënt van deze advocaat, dus degene die dat had georganiseerd, die had al een paar keer contact gehad met de politie. En uh, Dus hij wordt door twee auto's op de snelweg klem gezet... en geboeid afgevoerd. Uh, wat natuurlijk uh, vreemd is, want dat is een directe blokkering... van het snelwegverkeer. Uh, als je uh. me gewoon uh, <laughs> op de snelweg klem zet met twee auto's... dan blokkeer je dus gewoon de hele snelweg. Dus eigenlijk is het... Is het is het, uh, de man wilde de snelweg blokkeren. En de politie heeft gewoon geregeld dat hij de snelweg heeft geblokkeerd. Ja. Overigens, uh, overigens uh, reageerde Josje nog in de chat met een. Volgens uh, mij een smiley. <laughs> Oké. Okay. Ah, Josje, als je nog bij wil komen. Joh, je kan er nog bij komen hoor. Ja. Ja, ja, ja inderdaad. Ja, het is. Uh... Ja, goed, ja. Dus misschien moet het gewoon met z'n allen doen, weet je wel. Dan maakt het pas impact of zo. Ja, ik heb het idee dat niks rationeels meer, meer indruk maken. Want het is een beetje wat die, die Matthias de Smet zegt, die professor, die, die uh, Belgische professor. Die, uh, die zegt: Ja, het is een mass, mass formation, dus een soort massapsychose. En dan heb je gewoon 30% mensen... die helemaal gehypnotiseerd. Die zijn gewoon niet meer te bereiken. Dan heb je 40% meelopers die denken van... Uh, nou, ik zie wel hoe de wind waait. Uh, ik ga je niet tegenin. 70% heb je dan bij elkaar. En dan heb je 30% die er tegenin gaat. Die zijn best wel heel verdeeld. En mm -hmm. hij, hij vergelijkt dan tussen... dus al die massavormingen van Hitler, Duitsland... en naast Stalin en Mao... en al die... al dat soort... Uh, ja, massale psychoses eigenlijk. En... Uh, ja, wat ik wel interessant vond, hij zegt dan ook, dat dat ontstaat alleen als er al een heel groot gevoel van onvrede heerst daarvoor. Dus mensen die hebben eigenlijk het idee van, ik zit een beetje in een bullshit job en mijn leven gaat nergens naartoe. Ik, ik, ik vervul geen zinvolle functie meer, wat je natuurlijk krijgt als je een hele hoop overheidsbanen hebt. En dan, dan komt er iemand en, en, en er doet zich een crisis voor en die zegt, ja, we gaan naar het nieuwe normaal toe. Dan zeggen, dus dan zeggen die mensen: van Nou, ik had een ontzettend hekel aan het oude normaal. Dus uh, kom op met dat nieuwe normaal. En als jij dan met rationele argumenten gaat proberen of ze terug te praten naar het oude normaal, dan lukt dat niet. Want ze hebben gewoon geen zin meer in het oude normaal. Ze willen gewoon, uh, daar wilden ze juist uit weg. En, en dan, dan merk je dat inderdaad gewoon argumenteren of, of appelleren aan gezond verstand. Dat heeft gewoon geen enkel effect. Ik zit daar hier weer te kijken: een berichtje uit het begin van die pandemie, er was een Volkskrant. Dus er zonder mondkapje reizen met het OV is vanaf 1 juni verboden. Maar niet elk mondkapje is toegestaan. Die vanaf de datum in de trein of bus wordt aangetroffen met een medisch mondkapje. Voorzien van een CE-keurmerk. Dat helpt tegen besmettingen. Kan worden beboet. Alleen niet-medische mondkapjes. Die geen vorm van bescherming geven. Zijn toegestaan. En niet alleen toegestaan, ze zijn verplicht. Dus, dus die niet-werkende dingen zijn verplicht. En de werkende dingen zijn verboden. Als je hier eenmaal mee wegkomt. Dan, dan ja. is het gewoon duidelijk dat mensen gewoon helemaal in een psychose zitten. In een hypnose. Uh, ze zijn niet meer te bereiken met rationele argumenten. Je komt, daar, je komt er gewoon niet meer bij. Tenminste niet bij die 30% die helemaal gehypnotiseerd is. Misschien nog wel die 40% meelopers. Die zou je nog kunnen bereiken. Maar ja. Ja, maar zijn het niet vooral meelopers? Want 30%... Ik, ik... Het lijkt me veel dat een veel mensen, 30% die nog in een psychose zitten, dat allemaal zo verschrikkelijk is. Uh, nou, dat me ja, ik zit op een, op een club, uh, Toastmasters Club waar je leert spreken in de openbaar, en ik hoorde en dat zijn dan twintig man of zo, uh, man-vrouw, uh, in mens, uh, transgenders ook, weet ik veel, en uh, er was een enquête geweest, want het was natuurlijk allemaal opgeschort, want we konden niet bij elkaar komen, en nou was er de vraag van, ja, we gaan weer locatie zoeken, en uh, wat vinden jullie ervan uh, is het een probleem een QR-code is het een probleem als er geen QR-code is dan zijn er toch zes mensen die zeggen ik wil, geen, ik wil dat er QR-codes gescand worden ik wil niet dat er mensen uh, binnenkomen zonder QR-code uh, dus eigenlijk die niet gevaccineerd zijn uh, en uh, dat zijn zes van de, van de twintig dus dat zou ongeveer een derde zijn die inderdaad gevaccineerd is waarschijnlijk maar, maar als het dood is voor niet gevaccineerden Oh. Ja. ik vraag me af hoe je moet je dan bij je volle verstand dan dat kunnen verdedigen weet je wel ja, ja, het, het is uh... ook helemaal niet meer logisch maar ja, het, het, het, <laughs> die mensen bereiken het niet meer die, uh, die zijn gewoon een soort in paniek en dan ja, uh, hypnotiseerd uh. en het is nou echt de machthebbers kunnen echt alles verkopen nou, ze kunnen zeggen mondkapjes hoef je niet meer morgen kunnen ze zeggen zes mondkapjes overmorgen kunnen ze zeggen drie mondkapjes die groep mensen, die gaat gewoon overal in mee. Ik sprak laatst nog zo'n vrouwtje toevallig, die had dan een mondkap bijna over het hele gezicht heen. En ja, iemand anders, die had met... een Ik sprak zelf niet aan, maar ik hoorde iemand zelf zeggen, waarom heb je die mondkap toch op? Ja, maar ik ben niet gevaccineerd. Oké. Ja, maar nou, ook, als je ja, naar de supermarkt keek, dan uh, zag je toch toen het afgeschaft werd. Ja, het was dus 99% had hem niet meer op. Uh, en uh, dat zijn dus ook mensen die toen ze hem ophadden, uh, dan ook al niet meer in geloven. Want uh, anders kun je hem vrijwillig opzetten. Als je denkt dat, dat je beschermt. Maar ze waren nou, allemaal ik heb... af. Ik heb uh, laatst wel in dat Westfield Mall uh, in Leinzendam. Dat was zo fucking druk daar. En... Ook mensen waarvan ik dacht: van. Ik wil die gevaccineerde lucht niet inademen. Uh, <lacht> Dat kan ook nog, ja. <lacht> ja. Toen heb ik, wel, ik heb wel een mondkapje opgedaan daar. En ik zat natuurlijk wel zo van: ja, is het zinloos? Maar ik heb hele goede mondkapjes eigenlijk. Dus. Uh, en ik vond het iets te risicovol. Uh, om in zo'n vochtige ruimte. vol van die hijgende gevaccineerde mensen. om daar uh, rond te lopen. Dus. Uh, mm -hmm. Ik heb het wel gedaan en ook, ik schaamde er ook niet voor. En er waren ook wel meer mensen die het deden. Dus uh, ik vond het op dat moment het beste. Dus uh, had je nog wat uh, binnengekregen uh, naar aanleiding van, je, van de QR-codes? Ja, ik had nog uh, Bitcoin Cash. Maar ja, die zijn tegenwoordig, wat is het nog, hè? die Bitcoin Cash? Die moet nog stijgen, ja. ja. <laughs> nee, ik had er bij de QR kunnen zetten voor uh, Shiba Inu. Hè? <laughs> ik, had, uh, ik had meer Bitcoin Cash dan dat ik levensjaren heb, dus dat uh, is hartstikke leuk. Dat was weer een uh, succesvol uh, idee, Johan. Dat je weer hartstikke uh, goed gedaan. Uh, ja, ja. Uh, yeah. nee, ik wilde nog de... schreeuwen, hou je mondkap. Maar ik denk, van, <laughs> laat het doen, laat het doen doe maar doen. <laughs> Nee, leuk dat je er bent, Joshi. Ja, ik, ik heb visite uit Nederland. Oh, Oké, okay. nee, leuk, leuk, leuk, leuk. Ja. Ja, ja, ja. Iemand die, heeft zich, die vraagt zich af, hebben we al geprobeerd om een politicus in een vulkaan te gooien om, de, om het virus <laughs> goed gezin te maken? Ja, ik, ik, ik geloof er gewoon in. Laten we dat gewoon proberen. Baat het niet, of schaadt het niet. Uh, ja, ik heb nog een nieuwtje, Johan. Ik zal het okay? even delen in Twitch. De E-girl staat op 45 cent. Wow, Jezus. Ja. Dus, uh, is dat die ene scammer die we toen uh, voor de gein. Uh... Ja, het, is allemaal, het is allemaal scam, joh. Ik zou het niet te serieus zijn. Het is allemaal nepnieuws. nieuws. En die, ene, die ene die zich voordeed als Didi. Ja, die had, die, die had een hoop <laughs> account. En ja, die had ik toen die, die ging met mij lullen en ik had toen gezegd van. Uh, ik had hem met een scam proberen te. Nee, nee, wat had ik gezegd? Ah, nou, dat maakt het ook niet meer uit. Ik had, dus, ik had voor de gein gezegd van... Uh, ik deed net of hij Didi was. Ik zeg, hé hey Didi, doe je mee aan die pump and dump met uh, de, de e gulden Ja, maar sprak Duits. Ja, ja, deze die begon met hallo, mister. Ja. Toen wist ik al meteen dat het niet Didi Tahoe was. Maar goed... Um, <tie> maar misschien okay. met de e-guld op 45 cent dat ik ook een paar uh, schermjoshilifo's uh, rondkrijg. Uh, yeah, yeah, yeah. Ik ga je e-guld dus verdubbelen mensen. Ja. Maar goed, ja, we gaan nog even verder met de berichten. Even kijken, de Volkskrant. Oh, dan moeten we hier even de Fabeltjeskrant erbij natuurlijk. Dat ziek idee. Oh, dat is die andere, oh. deze. Come nee, hè? ja ja op de ja even kijken want wop uh, oh wop ja die zijn best wel libertarisch uh, bezig hè zijn belastingconstructies <laughs> ja, die die bij twan aangeschaft hebben ja ja ja, ja. <laughs> maar belastingontwijking uh, Facebook kan niet. krijgen ze zit, zit, zit diep van binnen bij Wopke. Zit gewoon een libertariër. <laughs> even om de luisteraar uit te leggen. Die geen flauw idee heeft waar het over gaat. Wopke Hoekstra maakte gebruik van een briefbusfirma. Op Britse Dus ja, Dit kwam waarschijnlijk. Uh, door de Paradise Papers aan het licht. Of, uh, Ik denk het ja. ja, ja. Dit, heeft hij dat nog net op tijd kunnen frontrunnen. Dat hij dat wist dat er aan zat te komen. Dat hij het nog even zelf naar buiten kon brengen. Uh, maar ja, het gaat op, op bedrag van 26.500 euro in een safari-aanbieder in Oost-Afrika. Het is ook niet... Uh, het is van, geld van Haga mee. ging daar heel giftig op in. Hè? Die ging dit helemaal uitlichten van kijk eens hoe verschrikkelijk dit allemaal is dat dit gebeurt. Ja, het rare is ook dat er, er was een, een Poolse politicus. En die zei uh, van... Uh, ja, uh, we moeten hier de vloot op afsturen op dit soort uh, belastingontdekking <laughs> De vloot, de zilvervloot. Ja, ik vraag wel welke vloot hij erover heeft. Maar het rare is, je hoeft de vloot er niet op afsturen, want het zijn allemaal je eigen uh, politici en zo. Wie uh, stond er de, dat De grootste foto, die was geloof ik van die, uh, hoe heet die Britse, uh, Tony Blair, uh, die... Uh, dus ja, je hoeft de, de verloop toch niet op Tony Blair af te sturen dan? Het zit allemaal uh, in je eigen gelederen, die, uh, de meeste van die uh, politici in ieder geval. Uh -huh. En uh, hier heb je natuurlijk, er zit natuurlijk een verschil tussen mensen die hun gestolen geld proberen te verbergen, zoals Wolke Hoekstra, en mensen die hun verdiende geld proberen te uh, beschermen tegen confiscatie. Zo, zoals Shakira. Ja, die staat erbij. Um, maar het raar is dat mensen gewoon ontzettend. Boos worden, want hij zegt bijvoorbeeld, hij heeft het rendement van 4800 euro aan een goed doel gegeven. Hij is het wel ja, vreemd dat, dat je overigens 4800 euro rendement hebt. Dat is uh, van, uh, uh, van 26.500. Ja, dat is uh, toch aanzienlijk, dat is een vijfde of zo. En dan kan u weer van de belasting aftrekken. Ja, het is een achtelijk hoog rendement, dat wil ik maar even zeggen. Uh, uh, uh, vandaag de nou, dag. Ik vind het allemaal wel meevallen. Ja, hey, vergeleken bij e ah, is dus niet natuurlijk. Ik maar heb schuil, dus vergeleken ook. bij uh, treasury ik heb, notes of zo. Ik heb in december heb ik nog doods gekocht. Dan kocht je er uh, 300 voor een euro. Nou. Nou, en in, en ja, binnen een paar maanden verkoop je het voor 70 cent per stuk. Uh, ja, maar uh, als het en eens, dan we het eens hebben bijna... over uh, de... Een week geleden kocht ik Shiba Inu. Oh, ja, en <laughs> toen Elon Musk erover dan uit. Ja, ja, gewoon wachten tot ja. een hele muskerovertweet. Ja, het is jammer dat hij geen Nederlands spreekt, dan is de kans van de, voor de eagle iets kleiner. Ja. Hoe dan ook, oh, ja. er zijn mensen die zeggen, ja, het maakt niet uit dat hij het aan een goed doel gaf. Nou, is het een goed doel is natuurlijk uh, betrekkelijk, want het kan best zijn dat hij het aan mondkapjes gaf voor Sievert of zo. Hè? Dat uh, ja, ja. is dan een goed doel. oh nou, dit hebben we naar kankeronderzoek. Maar ja, kan... Uh, het kan allemaal weer terugvloeien, allerlei. Oh, uh, gewoon uh, naar Big Pharma. Gewoon naar Big Pharma. <laughs> ja, ja, ja. Ja, uh, Pfizer ofzo. <laughs> Kankeronderzoek. Maar <laughs> ik zag mensen die ze waren helemaal wit. Het maakt niet uit dat je dan een goed doel gegeven hebt hebben de schandalen. Want het raar is, zij willen dan dat het naar de overheid gaat. <laughs> en, en die, omdat hij die het aan goede doel uitgeeft. <laughs> en, en nou geeft hij het direct aan een goed doel uit. En dat is dan uh, dat maakt niet uit. Het is dus schandalig, vreselijk. <laughs> ja, dat kan net zo schandalig zijn overigens, maar minder, het is waarschijnlijk een beter doel dan de overheid. Uh, ja, kijk, uh, ik denk dat kankeronderzoek, die gaan dan tenminste geen bommen van bovenop Syrië gooien, of een oorlog aan Afghanistan. Uh, uh, ja, we, een, uh, een mRNA medicijn tegen kanker. Want... Ja. Dat uh, kan wel, dat kan minstens even dodelijk zijn, maar ja. Ja, ze dus kopen een overheid om, om uh, mensen in de lockdown te krijgen. Ik uh. weet het niet. Uh. Maar, uh, ja, oh, jongens, we gaan nog eventjes door met de politici uh, en hun, uh, ja, hoe, hoe, ze, hoe ze met hun eigen centjes uh, omgaan. Uh, dit is kennelijk door, uh, door Greenwald naar buiten gebracht. Uh, Nancy Pelosi, die... Uh, en ja, dit hoor. was al lang bekend overigens. Dit, ja, ja, ja, ja. ja, Ik ja. weet niet of dit hierin genoemd is, ook bij, onze, bij, bij Vrijheid Radio. Maar er is zo'n TikTok groep. Hebben wij dat ook? Ja, nog ja, dat ja, had ik hierbij gedaan. Oh, oh. Uh, Greenwald uh, Pelosi um, making millions trading on. Uh, companies she is Regulating, nou ja, dat was inderdaad al bekend. En dan had ik het, uh, wat ik erbij had, was uh, deze, uh, inderdaad, van die TikTok'ers, uh, die, uh, die, die, die beursanalisten op TikTok. Ja, nou ja, niet beursanalisten, maar die zeggen dus gewoon, dit heeft, net, want die, ze moeten wel in een uh, public disclosure van alle posities die zij in hebben, dus zij moeten publiceren ja, uh, ja, wat ze ja. doen. En dat publiceren die gast op TikTok dan ja. vervolgens. Ja, ja, ja. En als je dat volgt, dan, en, en je bent op tijd in, in ja, dan dan zeggen dan, dan ze, zij pumpen en dumpt de, de, de bedrijf door haar regulering. Want ja. als zij positief is over een bedrijf, gaat het omhoog. Als ze negatief, gaat het omlaag. En als jij het net van tevoren weet, dan nou, handelt er dus zelf in. Ja. ja. Ja, ik geloof dat, de, nee, ik geloof dat die, haar man dat dan doet. Maar dat is precies wat wij altijd krijgen... op bedrijven over... Uh, met die verplichte cursussen, die bullshit-cursussen. Van, uh, ja, denk maar niet dat je partner... kan handelen op jouw voorkennis... en dat ze er niet achter komen. Er zware straffen die zijn... en dan zie je al een plaatje van iemand in de hand boeien Ondertussen vinden dit soort dingen gewoon plaats. Hè. Uh, man koopt een heleboel Facebook-aandelen... en uh, mevrouw Pelosi stelt... Uh, uh, geeft ze een enorme subsidie. Ja. Die heeft zo even de, alle paswoorden. <laughs> ja, ik weet niet, die had, het, die had ja, dat, inderdaad een subsidie gegeven, maar die reguleert dat dan. Dus ja, dat is, uh, dat is natuurlijk een ontzettend uh, conflict of interest. En ze zijn allemaal schat hemeltje rijk van uh, vaag salaris. Dus ja, zo, uh, zo werkt het daar gewoon. Nou, het is wel leuk dat het nou met een TikTok aan Dus mensen zijn die er geld mee verdienen. En, en ja, maar het, het probleem is, denk ik, met, met dit proberen te frontrunnen dat, dat, je, dat, je, dat je pas laat informatie krijgt over wat haar posities zijn of zijn posities. Ja, dus dan ben je al eigenlijk te laat, denk ik. Ik denk wel dat nu het op nieuwsmax staat, dat de volgende call een hoger risico gaat zal geven, nu zit ja. exposed. Ja. Dus nou kan de volgende wel eens een keer slecht zijn. Het was natuurlijk al, uh, was al eerder bekend. Uh, Jan-Mark. <laughs> ja, ik, uh, ik haal even wat te drinken, want het heet uh, café-Libertania. Uh, uh, uh... <laughs> We <laughs> horen het allemaal. <laughs> ja, die gewoon helemaal in het dril gelopen. We horen ja, ook. Dat wordt ook de plop ja. dat je ontkurkt. <laughs> ont ont ont ont ont ont <grijp> ik heb wel een beetje een hengstebal in het café uh, trouwens. <hijp> <laughs> waar is het nu aan je rente eigenlijk? <hijp> en dan uh, heb je natuurlijk ook dat hengstebal. Als je dan naar die speciale elite club gaat. Waar alleen mensen met een, uh, een crypto NFT uh, uh, ape, uh, crypto ape naar binnen mogen. <hijp> dan denk ik dat je daar ook heel weinig vrouwen aan <hijp> nee, of, of juist dat wel, dat wel dat Of juist wel hoor. Yoshi is onzijdig, hè, maar die legt wel eieren. Uh, dus ik weet niet uh. of je daar wat mee kan. Mm. Yoshi, ja, Peter, jij ja, zegt, het is niet zo'n goede versiertruc uh, om te zeggen van... Wil aan mij NFT zien? Uh. <laughs> die ga ik een klap in je bek hebben. <laughs> hey, ik merk wel de, hoe, hoe hoger de bitcoin uh, gaat, hoe meer uh, vrouwen bij de LP komen. Dus, uh, ja, maar die mogen in club niet, want die hebben geen crypto-ape. Die... Nou, vrouwen mogen altijd naar binnen, hoor. Dat, uh, zo, zolang de man maar een crypto even heeft. Zet ja. me een NFT-pick. Uh, <laughs> maar uh, even kijken, uh, Rusland. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Rusland doet helemaal niks, natuurlijk. Dat is een land, maar uh, dat zal Poetin wel zijn. Uh, even kijken. kijken. Poetin threatens YouTube. Uh, ben voor deleting RT channels. Dus ik weet niet of je het oh, gemerkt oh. hebt, maar RT is geband ge op YouTube. Ja. ja, Ja. nu hebben ze toch in Rusland of mee, was het ook weer? Ze hadden nu gedreigd om YouTube te bannen in Rusland. Ja, ja dat, dat de is een Als uh, Represar heel uh, Heel uh, YouTube te bannen. Dat is ook alweer twee weken geleden. Hoe lang is dit hier geschreven? Ja, ik wist oh, niet dat de RT week inderdaad geleden. helemaal geband was, joh. Is dat alleen september. RT UK? Of, uh, dat is ja. op mijn verjaardag, 29 september. Nee, hoor, ik zie RT nog steeds op YouTube staan. Dat is zeker RT, RT UK, UK dan uh. Of RT Russia ja, ja, misschien. Uh... Nou, gaan ze duizenden ja. door, uh, van, die, van die RT's oprichten. Die allemaal één filmpje posten. Nou, RT heeft meerdere kanalen. Het ging om een aantal kanalen van uh, RT, dus, um, mm. Mm. Ja. Het ging om dat ze dan misinformatie zouden verspreiden. <laughs> ja. Oh, wat origineel. Ja. <coughs> misinformatie. <laughs> misinformatie, ja. ja. Het is wel belachelijk dat er dan wordt gezegd... Uh, ja, maar het is uh, state-owned media... En hier hebben we het al de BBC. Dit is dan de BBC die dit, uh, die dit nieuws breekt. Uh, natuurlijk, die Rijnse state-owned media. En uiteindelijk zou ik willen zeggen dat al die media zijn state-owned. Want als je uh, BNR, dat zijn ook... Uh, uh, ja, als ze uh, als BNR, uh, Belasting is uitzendt... dan worden ze ook op het matje geroepen. En dan zeggen ze, ja, hey, uh, jullie willen je licentie behouden? Uh, reclame covid uh, weg met die reclame. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, wat ik wel vind is: in, dat, dat, uh, ja, dat je dan YouTube moet verbannen. Dat, dat vind ik ook niet, uh, natuurlijk niet goed, natuurlijk. Hè? Dus, uh, nee, nee. Uh, ik, ik, uh, ik heb gehoord van mensen die bij RT uh, zitten. Die Max Keizer, die heeft uh, wel zo'n uh, etentje met. Met Adam Curry, Adam Curry gehad. En Adam Curry die, die zei dat Max Keijzer beweerde Dat hij voor een hoop media gewerkt heeft. Maar dat RT bijvoorbeeld geen voorinterviews doen. En al die andere grote Amerikaanse media die doen voorinterviews, Zodat ze een beetje weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. En dan pas kom jij erop of je wordt gewoon weggecensureerd. RT doet geen voorinterviews. Dus het, hij zegt eigenlijk is het veel opener... dan de Amerikaanse media. Veel uh, rechten door zeven. Dus, uh, ja. En ik denk... Ja, je moet gewoon weten... Van tot waar je ze kunt vertrouwen. Ja, ik uh. moet zeggen over het algemeen... vind ik, vind ik ze... Ja, ik volg het ook wel een beetje... vind ik ze over, zeker over, over de vijand... over Amerika dan... Maar over de Westen vind ik ze wel goede informatie hebben... wat je moeilijk... ergens anders kan krijgen... Uh, uh. en, en onderzoom kan je zeggen van ja, de westerse media, als je die raadpleegt over Rusland, dan klopt er vaak geen bal van met, uh, met het rapport dat, uh, dat uh, Trump in, uh, in uh, twee prostituees in het bed had laten plassen van uh, waar Obama in geslapen had en die, en die uh, hele verhalen over die, die zogenaamde moorden met dat, uh, met dat rare gif in, op die, op die ex-geheimagenten Ru Russische geheimagenten die, die zogenaamd in Londen zouden zijn vermoord door Russische geheime dienst. met dat speciale gif. Dat, dat speciale gif dat, dat alleen maar te herleiden viel. naar een Russisch laboratorium uit de Sovjet-tijd. Dus als jij je gaat als Russische geheime dienst. ga je iemand vermoorden. dan ga je daar een gif voor nemen. wat gewoon uh, duidelijk herleidbaar is naar jou. En het raar was dat ook nadat ze met dat gif in aanraking gekomen waren. dat normaal je gelijk zou dood neervallen. ...waren ze nog een biertje gaan drinken... ...en daarna waren ze pas ziek geworden. Dus ook Alexander al, uh, Litvidenko. Uh, ja, die... ...was dat degene die... Uh, ...die had zijn huidziekte gekregen, of niet? Uh, die was vergiftigd in Londen. Mm. In ik 2006. Weet, ja, ik weet niet of het die was. Uh. Nou, weet, hoe heet je dat denk. gif? Radiation poisoning, ja. Nee, dat is polonium. Ja, dat is ook een beetje een raar verhaal. Poison... Ik zal er even nog op. Maar ja, ik krijg je Wikipedia, hè? O oh jee, maar nou, nou, nou krijgen wij het verwijt dat wij ook door Rusland betaald worden. Ja, ja. natuurlijk. Eerst kreeg ik het verwijt dat we door uh, die Skripal's. Plop... Nee, daarom... Die Skripal's was het. Uh... Daarom dat die één gulden op de 45 cent staat. Maar eerst kreeg ik het verwijt. vader en zoon. Vader en, zoon, skri uh, vader en dochter Skripal. Uh. Die waren dan gepoisoned door... we uh, kijken... Novichok, Novichok En dat was dan... dat is een, een gif wat... een nerve agent... wat helemaal uit... Uh, in, de, in Rusland gemaakt werd... tussen... 1971... en 1993. Dat je echt zeker weet... dat het door Russen gedaan is... de aanslag. Ja. Uh, yeah. Maar ik bedoel... Dat, dat soort verhalen... krijg je dan in Westerse media te horen... en daar... Daarvan zie je in alternatieve media. Die, die blazen daar gelijk enorme gaten in. Terwijl, uh, ja, van de andere kant. Ja, RT kan je ook wel eens een beetje een gat in blazen. Maar uh, ik, ik heb ze nog nooit dit soort onge ongecontroleerde onzinnen horen verkondigen. Ja. Ja, dat maar is het... ik voel ze ook niet allemaal. Ik, ik, ik lees ook maar af en toe wat natuurlijk. Het kan best ja. zijn dat er wel wat te vinden is. Ja. Ja, er zitten ook wel eens af en toe wat uh, libertariërs op RT. Hè? Ben Swan is er daar ja. wel eens te zien. Hè? En, uh, Swan ja. is er wel eens geweest. Swan ook, ja. ja. Nee, maar Ben Swan die wordt wel eens bij een bepaalde show als uh, sidekick uh, erbij gehaald. Mm. Ja. en uh, Even kijken hoor. Adam Kokers heeft vroeger nog een uh, show gehad op uh, Adam First the Man. Zat in het begin op, uh, op RT. Ik denk tien jaar geleden. Ik mm. ja. so. ben ik ook nog een keer op geweest. Jij? Ja, met die een, dat was vorig jaar. één jaar geleden. Bij Artie? Ja, toen was hij eigenlijk bij mij te gast, maar ik zat ook nog in zijn aftershow. Oh, oh jij was bij Adam Kokes, bedoel je? Oké. Okay. Ja, toen kwam hij bij mij in de show, maar dat was op het eind van zijn show. Ja, ja, ja, ik ben maar, maar toen, ja. Maar toen zat hij niet meer op Artie hoor. <laughs> hij nee, is volgens nee. mij in 2012 is hij daar weggegaan, geloof ik. Ja, <laughs> maar, uh, ja goed, ja maar uh, ja, we wijden we, we een beetje af, uh, het een beetje af. Even, uh, we gaan even naar het volgende bericht toe uh, even kijken dan gaan we even naar de, de dom toe waar ik uh, ook was uh, oh, okay, hoe ik was kan. het jouwe ja, gezellig ja het was een beetje nat het was een beetje nat maar het was te doen oké okay. uh, ja. uh, het was een man met een, uh, met een galag ja. oh ja een Man met de galg, ja. Oh. Ik heb het live gezien. Live heb ik het gezien. Ja, ik heb de galg niet gezien. Ja, misschien dat ik hem wel gezien had, maar het is me niet opgevallen. Maar, uh... het is mij, het is to mij totaal niet als shockerend overgekomen. Ik nee, was live, nee. live vanuit Lieberland aan het kijken. Oké. Okay. En ik werd, ik zag dat ze naar die, want de verbinding op, YouTube, op Facebook was niet zo goed, want ze waren waarschijnlijk al bezig om die hele boel te hacken daar natuurlijk. Nou, ja, viel mij, vroeg mij. Dat was allemaal heel gemoedelijk. Nee, op Facebook was die verbinding niet zo goed. Oh, dat, dat, dat bedoel YouTube, je, ja, ja, ja. En toen werd die vent net geïnterviewd. Oh, oké, okay. ja, ja, ja. En ja, toen, ik... zei het, van, toen zei die toen zei interviewer, zei... Uh, het, het lijkt net alsof dat u zichzelf nou gaat vermoorden met die gallen. Hij zegt, oh ja, vind je dat? En zegt, nou, ik sta hier omdat ik vind dat wij allemaal zitten te wachten totdat de overheid ons... Uh, het uh, paard ons, onze, onze, onder onze reet vandaag. Ja, ik zal zo het uh, fragment laten horen. Uh, ik uh, was in ieder geval. Het niet nee, nee, in ieder geval. Uh, ja, de, de mensen die zichzelf heel graag kwets willen voelen. Die, uh, die zagen er allemaal andere dingen in. Uh, er zou onder andere Hugo de Jong moest eraan bungelen of zo. Ja, Dat zei iemand op Twitter. Ja. Ja. ja. Ja, na dan een hele proces, uh, waarom niet? Hè? <laughs> als de rechter het bedoel, vindt. Uh, ja, ja, er wordt, wordt gesproken van Nuremberg-tribunaal uh, uh, 2.0. In 1946 uh, ja, gebruiken ze volgens mij ook de schop. Je kunt het moderniseren, maar. De helikopter... zijn nog lang niet opgedraaid. Dus, uh, Net als de Taliban aan wel... zo'n helikopter vind ik wel wat eigenlijk. Dat heeft wel wat. Dan heeft iedereen er ook plezier van. De MSM was er wel heel blij mee met die galg want die, die, die raakte er niet over uit te praten. Ja, ja. maar dat, dat is dus het hele verhaal. Hè? Want dan uh, wordt er verontwaardigd gedaan over uh, ja. een soort oproep tot geweld. Dat is de het hele, de hele trucje, is nou langzamerhand zo bekend van die media, hoe ze dit aanpakken. Ze oh. zoeken gewoon de hele zaak af tot ze tot één iemand met zoiets, uh, met, met, een, met iets uh, en galg zien rijden. Nou, dan, uh, dan, dan is dat de focal point. Dus het zijn allemaal mensen die uh, willen iedereen ophangen. En, yep. en, uh, en dan staat er van die zinnetjes bij van... Moeten we dat wel willen met z'n allen dit soort? Is dat, nieuw, is dat het nieuwe normaal? Uh, moeten we dat, uh, ja, moet je dat accepteren? Terwijl... Ja. Uh, maar de politie, waar, waar de, de politie die, die ramt gewoon met... Met wapenstokken demonstranten in elkaar terwijl ze door honden uit elkaar gedreven worden. Die spuit met waterkanonnen meisjes tegen een betonnen muur aan, zodat ze een schedelfractuur hebben. En dan zegt, zegt de media niet: nou moeten we dit, is dit nou het nieuwe normaal? Is dat nou hoe we met elkaar omgaan? Dan moeten we dit wel willen met z'n allen? Nee. nee, iemand die met een gal rondrijdt rijdt op een demonstratie, die, uh, die, daarvan raken ze dan uh, hun, uh, hun onderbroek in de knoop. Uh, ja, ja. Dat is het, gewoon het hele hypocriete, ja. maar me, ja, mensen hebben het over het algemeen niet door. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, dan, uh, ja, dan, dan weten zij het idee te vestigen dat uh, het zijn allemaal mensen die geweld willen. Ja, het is puur vod, het, maar uh, ik zag een ja. fragment uit Hubert uh, de Tand, dat deelde via zwaarheid. En, uh, hoe ze dat dan doen, is dan, uh, dan hebben ze zo'n talkshow en dan willen ze toch nog iets van een debat. En hoe doen ze dat dan? Dan hebben ze het planhuis. Huis. Dat is dan, uh, ja, dat is de force of Reason. En, uh, nou ja, dat is al heel erg. En, uh, aan de andere kant zit er iemand die is dan iets uh, heavier. Dat is dan die Schimmelpanic. En, uh, nou, die start dan. En die zegt van, ja, goed, uh, die, die mensen die demonstreren, die zijn gewoon helemaal gek geworden. Dat, dat begint hij mee. En, uh, ja, ze zijn ook gevaarlijk. Ze zijn uh, gevaarlijk voor de En. Ja, wij moeten dit soort demonstraties... Die moeten we eigenlijk gewoon gaan verbieden. Want ze ondermijnen de democratie. Nou ja. Dan, dan, dan, dan, dan begint het bij. Dan begint het bij. Dan komt het huis. En die zegt dan van... nou uh, dat verbieden van die demonstraties ja, dat ben ik toch niet echt, je, je hebt wel gelijk hoor, je hebt wel gelijk uh, in alles maar, uh. Dat, uh, uh, dat verbieden dat zie ik nog niet zo zitten, maar het is wel zo, het is wel gevaarlijk en dan noemt hij dan, hij is Amerika ja, want januari 6 de bestorming van het kapitool. Hè? Ja, dat is ook zo. Dat is precies hetzelfde. En, en, en in Amerika wordt dat al gezien als een false flag. Want jij hebt al die beelden. Dus die poorten ja. uh, die, die worden overgezet. En die, die agenten tegenaan. Kom, kom maar binnen. Kom maar binnen. En, en, het is wel ja, ja, Maar voor Nederlanders die weten dat niet. Dus ja, dat is het ook echt heel. En, maar vooral niet hebben waarom de, die mensen dan het kapitool en bestormen. Weet je wel. Dus, maar, daar ga je niet over hebben. Dat is verkiezingen. Mm. En, waren. en je wil het ook niet hebben over uh, waarom die mensen nou zo gek zijn um, op die demo. Gewoon niet over die inhoud hebben. Maar dan komt Schillop en ik en die zegt: ja, uh, ze hebben ook zo'n verschrikkelijke leider. En, en die is ook gek trouwens. En levensgevaarlijk, want die, uh, ja, die heeft een afwijkende mening over kritisch. Uh, en uh, wat ook heel erg is, is de, uh, hij krijgt overal een podium. Hij, hij krijgt uh, met Foxhers, ook zo'n Fox zoals deze zo krijgt zo'n podium. En zegt dan, oh, hij ziet het er ooit geweest. <laughs> ja, nou goed, Foxhers, net zoals dit, weet je wel. En, uh, nou, en uiteindelijk zegt Simmel dan, nou ja, uh, demos bieden, ja, het is wel het beste, maar het is een beetje lastig gerealiseerd. Uh, het is praktisch moeilijk. Nou, dan is iedereen het met me en is een prachtig debat gehad. Dus uh, uh, ja, de... de ja, ik kan ja, eigenlijk, eigenlijk niet meer kijken, maar het, is, het opzetje is heel duidelijk. Het is gewoon altijd hetzelfde of het nou Januari 6 in de kapitoolbestorming was of, of dit. Uh, ze negeren compleet het massale geweld aan de andere kant. Ja, en, uh, ja, en dan, dan, dan, dan is er iemand die, uh, die tegen een prullenbak aanschopt en dat uh, laat ze dan in slow motion 30.000 keer herhaald zien. En dat is dan uh, het nou, Ik vind het ook al wel wat dat je zegt van, uh, ja, we moeten demonstraties gewoon gaan verbieden. Want hij zei ook van, we hebben dat geluid al, uh, we hebben het al zo vaak gehoord van die, die gekken, die uh, We moeten de demonstraties vermieden om uh, te zorgen dat de democratie niet uh, wordt ondermijnd. <lacht> <tom> <tom> <tom> <tom> <tom> Nou, eigenlijk, ja. ze hebben de referenda ook verboden. om te voorkomen dat de, de democratie werd ondermijnd. Dus, uh, want de referenda kwam niet uit wat, uh, wat D66 wilde. Dus uh, ja. Nee. Volgens mij moet Schimmel nee. Penning nog een keer een woordenboek lezen. Wat, wat, wat democratie betekent. Maar ja, misschien hebben ze dat ook weer aangepast. Hè? Dat, uh, ja, dat <laughs> democratie goed, ja. is dat je alleen maar doet wat de leider zegt of zo. Uh, ja. <laughs> dat dat er tegenwoordig in staat. <laughs> maar die Willem Engel, die wordt eigenlijk verbazingwekkend weinig uh, uitgenodigd. Als ze maar ja. nodig had, dan was hij ook geweest. Dan was hij gekomen. Want hij doet, weet je wel, hij komt altijd dus, dus ja. Maar ze ja. willen zo graag over hem praten. Je bedoelt de, dans, de dansleraar. Ja, oh, sorry, ja, de dansleraar. Ja, ja, ja. Uh, uh. Dat vind ik ook zo mooi. Van, je wil er graag naar een ad hominem uh, trekken. En dan heb je één probleem. Dan heb je een universitair opgeleide biochemicus die zes uh, jaar in laboratoria heeft gewerkt. Ja, hoe, hoe, hoe krijg je het dan nog in het ad hominem Nou, hij heeft dat uh, dansles gegeven. Oh, oude, dat is het. Ja. Nee, dan is hij een dansleraar gewoon. Hij vervangt ja. ook wel eens een toiletrolletje op zijn toilet... Nou, de, toiletrollen, de verwisselaar. Inhoudt hij ook van postzegels verzamelen. <laughs> ja, ja. En wat weet je postzegels verzamelen aan van ze, weet je uh, ja. En aan de andere kant hebben we Bill Gates, de medisch biologisch deskundige op het gebied van ja. vaccins. <laughs> ja, hij ja. ja. ja. heeft dezelfde medische opleiding als Bill Gates. Uh. Oké. Okay. Ja ja, goed, ja, um, even kijken. Ik, ik krijg net een berichtje, Johan, dat Twitch gehackt is en dat het wordt aangeraden om je wachtwoord te veranderen. Ja, die krijg je iedere week, toch? Dan moet je op een link drukken. Ja. Nee, nee, ik weet het <laughs> niet. Nee, het is wel serieus uh, kapot gehackt, zeg maar. Oké. Okay. Ja, ja, jammer dan. Dan maak ik een nieuw Twitch-account. Maar even kijken hoor. Wat ik zo. Oh ja, ik weet al wat ik wilde doen. Want jij moet natuurlijk het desbetreffende fragment nog even laten zien. Uh, want ja, kijk, uh, dat vind ik ook wel mooi, hè. Ik bedoel, bij uh, journalistiek, daar heb je natuurlijk horen, wederhoor. Dus dan, uh, dan hou je nog even iemand een uh, microfoon onder de neus om te vragen wat zijn mening is. Dat, uh, ja, dat doen ze dan bij de NOS, of bij uh, RTL doen ze dat niet, of bij uh, Humberto Tan. Maar gelukkig deed je ongehoord Nederland het wel, hier ook het fragment. Zelfmoordneiging uit, laat ik het zo zeggen. Want uh, ja, uh, je kan het even hoe je zelf wil, zeg maar. Ja, en hoe zou u het invullen? Nou, ik vind dat wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die strop. Het is wachten tot iemand uh, het paard een klap geeft en dan uh, liggen we. Dan hangen we. Ja, hartstikke idee. Dat was het fragment. Ja. Dus uh, ja, dan kon je het even horen. <laughs> de mening van de, de man met de galg. Ja, weet Toen... je waar men het ook aan doet denken? ik. die... Uh... Op een gegeven moment was er een zo'n situatie dat die, uh, die demonstranten, die werden allemaal zwaar in elkaar gepeukt. En nee. uh, dan hadden ze dan het idee van, weet je wat we doen? We doen een uh, kantoor uh, ex-militaire. En dan een uh, rijtje zorgwerknemers. En uh, die zetten we er daar een beetje tussenin. Dus in de ME nee, en uh... de, de demonstranten. En toen kwam er in de krant staan van, uh, ja... Uh, ...zogenaamde zelfverklaarde protestors en, en uh, ja, militairen die misschien uh, bij de carnavalsvereniging een baret hebben gehaald. Uh, of misschien waren ze het wel echt. Maar ik bedoel, het, hoe groot is de moeite <lacht> om even naar iemand te lopen en te zeggen, hé, hey, wie ben jij eigenlijk? En uh, nee, dan, dat willen ze dan vooral niet doen. Dus het laatste wat ze zullen doen is naar zo'n jonge toestappen met zo'n galf. Van ja, waarom doe je dat nou? Weet je? Dus, uh, uh, precies. Dat yeah. onderzoek journalistiek, uh, mm. dat moet je vooral proberen te vermijden. Uh. Want anders uh, kan je misschien een verkeerde antwoord krijgen. En dan, maar uh, terwijl het dus wel streken. gewoon gelivestreamd is. Het, is. het is gewoon gelivestreamd. Die vent uh. is live in de uitzending van Blackbox gevraagd naar zijn motief om met die galf te lopen. Uh. Hmm. Uh. Hij liet wel meerdere opties open. Hè? Hij zei van je mag dat verschillende manieren interpreteren. Uh, ja, nee, precies, oké, okay, maar de, ja. de hele, het wordt gewoon helemaal uit zijn verband getrokken, want er is uiteindelijk iemand die erover twittert, waar aangifte tegen wordt gedaan, en het, het, niemand die het over de feit heeft, het is allemaal één grote emotie-toelschip. Ja. Cool ja, het uh, is hetzelfde ik... verhaal als toen met Charlottesville, hè? daar liep vent rond eh, met een hakenkruisvlag. En... En die werd vanuit, weet ik niet hoeveel, hoeken gefilmd. Hedaas <laughs> werd het allemaal aan elkaar geplakt. En ik kreeg het idee dat het een grote optocht van de neo was. En het was gewoon steeds dezelfde vent. En dan vraag ik me ook wel eens af van... Mm -hmm. Wie is die vent? Ga ook eens met die vent praten. Want ik denk dat, dat die vent... Ja, <laughs> ik ben gewoon... Uh, 400 dollar betaald als ik hier zou rondlopen. <laughs> ja, zoiets. Ja, het zou maar het is maar alleen maar verbazen. interessant als hij een uh, slecht verhaal heeft. Als hij een goed verhaal heeft, dan is het niet interessant voor de show. Hm. Ja, maar dan is ook geen journalistiek meer, weet je wel. Bij de journalistiek heb je bepaalde principes van hoor, wederhoor en dat je verhaal van meerdere kanten bekijkt en dat soort dingen, weet je wel. wel we hadden ook een keer een, een, een gast bij zo'n demonstratie van zo'n white uh, supremacist. Uh, uh. Of, ja, van de standbeelden die dan toch moesten blijven staan en zo. Dat is een beetje dat idee. En uh, het, het, dat, uh, ja, de vreemding was dat daar heel veel mensen kwamen, die gewoon helemaal overladen waren met uh, munitie en machinegeweren en gewoon uh, je wel. En dan hadden ze dus ook zo'n gast gefilmd die inderdaad helemaal vol onderboven met, met, met, met patronen <laughs> en shit. Nachtkijkers. Maar, maar dat filmden dat ze dan. En dat kwam, kwam er ook op. Maar ze hielden op een gegeven moment bij zijn hoofd op. En ja, er was ja. iemand anders die had het ook gefilmd. En dat was gewoon een, een zwarte man. Ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Maar het moest lang gespeeld worden als een uh, maffe kukoetske en uh, wit uh, wit transist uh, die wit ja, was hebben ze, met wit wit uh, ja, ja, ja, er goed. is een film over gemaakt over wit wit januari kapital. en en waren waren allemaal wit hele korte fragmentjes, wit wit zie je alleen maar wat mensen bewegen van heel wit in, ingezoomd en dat wit alles aan elkaar geklopt, ge, geknoopt, dus je kan daar ja, helemaal niks. Het is alleen maar suggestief en er met muziek erbij. En uh, oh. ja, dat is gewoon zoals ze werken. En het, over het algemeen moet je zeggen, het werkt wel goed de mensen die, die zijn rotsvast van overtuigd dat ze uh, gezien hebben wat ze gezien hebben. Wat ze verteld is dat ze gezien hebben. En uh, daar breng je ze niet van af. Uh, dat is uh, heel apart. Uh, uit, je kan het invullen uh, hoe je zelf wil, zeg maar. Ja, en hoe zou u het invullen? Ja. Nou, ik vind dat wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die stroom. Het is wachten tot iemand uh, het paard een klap geeft en dan uh, liggen. Check, check, double ja, check. Ja. Oké. Okay. Nee, ik, uh, nee dit is, uh, dat was op de stream. Het ging met, uh, met software iets fout. Ik probeerde... Uh, deze knop, hè, hè? Deze knop, ja. Oké. Okay. Um, ja, want wat, er, uh, wat, wat we ook nog hadden voor bedreigingen... Oh, nou zit Joshi er net voor. Brof. Joshi, buk eens even. Oh. Ja. Oké, okay, uh, want uh, deze afbeelding was ook nog zichtbaar. Het is uh, galgje, is er gespeeld met iets ronds. Niet alleen heeft uren uh, de jongen zo aangifte gedaan van, van bedreiging. De golf, maar ook burgemeester Sharon Dijksma doet aangifte naar bedreigende tekening van GAL en, die, en, die, en die, die tekening is op zich een, een work of art vind ik. eigenlijk wilde ik hem alleen voor die tekening laten zien ja het is jammer dat hier moet je een die NFT die, van maken die, die zien, zien dat. NFT waardig dit het is gewoon een ronde bal met vier harken eruit Het z'n al arm en benen en een burgemeesters Burgemeesters... Uh, <laughs> uh, Daar is nog uh, de meeste aandacht aan besteed. Ja, dit is een ketting, om. En dan dat hoofd erboven is ook weer een bal, dus het enkele nek tussen, en, en een soort Hitler-kapsel. <tie> <tie> <tie> <tie> <tie> Even kijken, we Godwin hebben doen. De Godwin, Godwin had <tie> Uh, is, uh, en, en, en toen Sharon Dijksma, Sharon Dijksma zag die tekening en die deed gelijk aangifte. <laughs> van het wat mij op, opviel was die gallig. Die heeft een beetje een groene kleur. Die, die lijkt wel ja, later getekend. Ik e e ook al. <laughs> uh. Ja. Uh, maar weet je wat ik ook vind? Is, kijk, die burgemeesters, die zijn daar ook maar neergezet en, en, en je je kunt ze niet wegstemmen. En dat is allemaal niet zo'n probleem misschien als ze gewoon ja, een beetje gematigd zijn. Maar tegenwoordig, ja, zijn ze dat helemaal hele niet. Ja, ze voeren het fascistische beleid helemaal uit, weet je wel. En je kunt ze niet wegstemmen. En, en, en dat in vind ik wel plek, heel ondemocratisch wat je nu zegt. <laughs> ja, maar het is, het is ook heel ondemocratisch. Maar het, het, het, weet je, in de late middeleeuwen, de Gouden Eeuw, dan had je ook. De schouten en zijn rakkers ja dat ook gewoon burgemeesters. En als die het bond maakten, nou, ja dan gingen mensen daar gewoon wat hooivorken en toortsen en gingen ze naartoe. En dan gingen ze een goed gesprek houden. Omdat ja, je kon ze niet wegstemmen, weet je wel. Maar dat hebben we nog steeds. We kunnen die lui niet wegstemmen. En, en, en ze zijn nu wel de opdrachtgevers om gewoon de demonstraties volledig, uh, ja, niet alleen te verbieden, maar om iedereen in elkaar te beuken. Weet je wel, het is gewoon best wel heftig wat ze allemaal doen. En, en wat moet je doen dan met die lui? Want wat, wat ja, hoe, hoe kom je er vanaf? Ik bedoel, het, het, er is ook geen... Ze, vertel maar hoe je er anders vanaf komt. Nou, je komt er in ieder geval niet vanaf. Ze, uh, ze twittert hier van... Uh, vanmiddag werd deze afbeelding aangetroffen in Utrecht. Van deze en vele andere bedreigingen doe ik aangifte. Dit raakt mij, mijn gezin en de mensen van wie ik hou. Er is een grens. Misschien, ze, misschien kan het kan natuurlijk fake hate crime zijn... Dat ze die artiest zelf heeft ingekocht die, uh, om dit te doen. Zodat ze een nieuwsbericht geeft. Maar dan is er iemand die reageert daaronder: Stef Groe. Jammer dat u als burgemeester van een stad zulke bedreigingen krijgt. Hopelijk weerhouden een paar rotte appels u er niet van uw belangrijke taak voor de maatschappij te blijven uitvoeren. Heel veel sterker. <laughs> zo ja. krijg je ze in ieder geval niet weg. <laughs> Ja, dat is volgens mij ja. ingekocht bij een klikvorm. Ja. <laughs> je weet natuurlijk, naar Jussie Smolet weet je dat er dat een hele, heleboel van dit soort dingen ingekocht zijn, inderdaad. Ja, Om, ja, ja. ik kan me zo meteen ik. Uiteindelijk te... is het bedrijf waard of zo. Dat is ja, dan, ja. Maar, dat is ook... maar waarom willen wij nou in één keer allemaal burgemeesters ophangen? Waarom, waar, waarom, is dat, waarom is dat een trend? En waarom staat er een spelfout onder? Want eronder staat ja, Dijk A, staat er. Het is op Twitter ja, ja, dus altijd volk, geweest. De volk, de volk. Op Twitter hangt nu toch de hele tijd ieder, de iedereen... De is de S dan. De. Ja, dat is die... Uh... Uh, uh... Ja, maar dan mist er, er nog een M. Uh... Ja, maar misschien is dat ook de reden... dat je dan net niet veroordeeld wordt. Weet je wel. <laughs> ja, het ging om Dijkma. <laughs> ja. <laughs> nee, maar dat ja, is, ja. Dat is ook wel mooi eraan, vind ik. Dat, dat er op zich is er nergens aan te herleiden dat het, het om Dijksmaag gaat, omdat het, er staat de dijk A onder. Dus dat betekent gewoon dat als zij zichzelf erin herkent, dan heeft ze gewoon het idee van wat, dan sprekende in de gelijkenis. Ja. En die B, die B staat voor burgemeester, ben je zeker. Ja. Maar ik vind, ik vind ook dat ze er een stuk leuker uitziet op, op die tekening dan. <laughs> nee, dan, <laughs> uh. nee wat, wat, het is wel zo geweest dat burgemeesters zelfs ver, verplaatst zijn. Hè? Meestal als ze het te, te bond maken of dat uh, in een stad mensen echt zoiets hebben van: uh, ja, dit, is, uh, dit heeft helemaal vernacheld. Dan worden ze meestal overgeplaatst naar een uh, kleinere stad. Dan krijgen ze ook een wat minder salaris ook of uh, tenminste uh, dat heet dan geen oh. dus jij zegt eigenlijk het systeem werkt nee, het, het werkt niet want ze worden niet uh, ze worden niet definitief ontslagen ofzo Krijgen, ja, het wordt ze, functie elders. Ja, het wordt, wordt een functie elders. En meestal naar, van, stad, van stad gaan ze naar het dorp of zo, weet je wel. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat er eentje van uh, dorp naar stad is gegaan. Hè? Die had het bij een, een dorp helemaal bond gemaakt en is toen verplaatst naar een stad. Dus uh, ja. Welke stad was dat dan? Ja, volgens mij was het Almere of zo. Die, was, die had het in. De voor. Ja, ja. Dat is de lelijkste stad van Nederland. Dus ja, ja, die als was... je bij een dorp zo bond maakt, als straf ga je naar. Ja, uh, Almere valt wel mee tegenwoordig hoor. Dus ja, maar die nee, had het toch in... even opnemen voor Almere. Maar die had het in, uh, volgens mij, in voorschoten uh, helemaal bond gemaakt. En uh, waar ze haar zat. En toen is ze verplaatst naar Almere. Maar het was ook alweer twintig jaar geleden of zo hoor. Maar... Oh, dat VVD-mens. Ja, het was een VVD-mens, ja. <laughs> ja dat, dat klopt ik weet alleen niet meer welke was het Jortensma of uh, ik weet het niet meer nee, want, die, was ook nog een keer, uh, die had ook nog een keer fraude gepleegd ja ja ja maar dus, ik hoorde uh, het van, uh, van de kennis en voorschoten die zei ja uh, blij dat we van de mens af zijn maar ja, nou dan moeten ze het in Almere met haar doen <laughs> zoiets ja maar ja, goed, ja. Um, maar ja, we hadden het al over, je noemde het al een beetje. Oh nee, wacht eens, Vrouwen. een andere, een andere. Nee, wacht even, deze moeten we even hebben. Ja. Black woman. Black woman. Wel wel licht, hoor, Wat, ik? <coughs> nee, ik heb wel een fel licht hoor, Wat, ik? Nee, ik heb wel fel licht. Oh, dat is mooi, oh, eh, dat is hier je ziet er beter uit. uit ja. Overigens is het, uh, die, die Anne Frank-poster was er ook nog bij van die film. Ja, die komt daarna. Wij, die kon, die dat kon... hadden we al een keer behandeld, maar dat is eigenlijk hetzelfde principe okay. wat, wat ze daar ze zeggen. Voor ongevaccineerde verboden wordt er dan over de Anne Frank-poster ja. heen gezet. Want je mag niet naar die film als je niet gevaccineerd bent. Het doet heel erg denken aan voor joden verboden. En dan wordt er gelijk gezegd, de hele insteek van de pers is, Joodse organisaties... Uh, uh, zijn woedend voor het uh, bezoedelen van de holocaust of zo, of het uh, ja, ja. trivialiseren van de holocaust en dat, dat is eigenlijk heel makkelijk te regelen, je, je trommelt een paar van die joodse organisaties op, er zijn ook joodse mensen die zeggen, oh, oh dit is erger dan in de jaren dertig in Duitsland want toen kon je tenminste nog ontsnappen nou kan je nergens meer naartoe uh, tenminste als je naar ja. Kroatië gaat of je, uh, Slovenië, je komt eraan of Tsjechië en dan is het, uh, is het ook alweer erg daar dus uh, ik denk dat de, de insteek is hetzelfde van, kijk is Degene die het fascisme aan de kaak stellen, die worden juist, uh, ga ik als eerste, beschuldigd van uh, het zijn van schofte. Uh, ja. ja, dat is het hele ja, idee. Ze noemen het ook beklat, hè? Dat is dan ja, beklat, ja. Uh, ja het is, en, het, en ze gaan voorbij aan dat statement. Want, want in principe, ja. wat, wat al die, dat is net ook die kritiek op die mensen die die jodensterren hebben. Dat is dan. Uh, dat werd zelfs antisemitisch uh, genoemd. Uh, ja, maar onzin, het, is natuurlijk. Natuurlijk, het is natuurlijk het omgekeerde daarvan. Want, ja. wat, wat je eigenlijk zegt, is: het is verschrikkelijk wat er gebeurd is met die joden. Ja. Hè? En, ja, ja, ja. en nou ga je vervolgens zeggen van dat mag nooit meer gebeuren, dat mag nooit meer. Uh, dus hè, laten we bij mensen afsluiten. Ja, precies, hoe het allemaal begonnen ja, is, dat mensen het park niet in mochten, niet aan de bioscoop, niet in een restaurant, dat ze misschien ontslagen konden worden op hun werk. Uh, uh, bij een uh, sportvereniging. Uh, ja, net, net, dat, dat is dus hoe het allemaal begon. En, dat, en jij zegt dat is dus verschrikkelijk. En dat mag nooit gebeuren. En dat is absoluut geen schrovering van joden. Uh, dat, dat het in 1933 niet begonnen is met het vergassen van joden. Dat, dat schijnen ze gewoon niet te kunnen begrijpen ofzo. En, um, en eigenlijk gaat het ook allemaal nog misschien wel in een tempeltje harder dan toen. Weet je wel? Als je... Als je als je kijkt van de treinen naar het oosten, in, in, vanuit Nederland reden in 1944. Hè? Mm -hmm. en, de, en de avondklok kwam geloof ik ook in 1944. En moet je nou kijken, we zijn 18 maanden bezig. Het begon al sowieso al met een. een, een nou, ik noem dat massamoord. Want, want uh, ja, het is gewoon uh, een lockdown kost van mensenlevens. En ze hebben dat uitgerekend. Dat was 520.000 levensjaren. Nou, laten we uitgaan van 40. En dat, van de gemiddelde leeftijd van 40, dan die, iemand wist 40 levensjaren, dat zijn 13.000 mensen. En eh, dat heeft toch maar honderden miljarden euro's gekost om dat te doen. En ze hebben maar dat het gewoon doorgedrukt. En dan, dan kan je zeggen: van oké, okay, ja, uh, ze wisten misschien dat rapport, ze wisten misschien wel of niet. Het doet er helemaal niet toe. Want het punt is: dan hadden ze het kunnen uit laten rekenen. En het werd dan ook van buitenaf verteld, hè? Het is gewoon, uh, Er zijn mensen die hebben gewoon een vak en die moeten voor een verzekeringsmaatschappij uitrekenen wat er gebeurt als de werkloosheid stijgt, uh, daalt de levensverwachting. En er was zo'n gast bij welke die heeft het ook allemaal uitgerekend. Die, die, die kon ook op honderdduizenden levensjaren verlies. Die heeft ook van Dissel aangeschreven en die hoorde dan niks op terug. Op een gegeven moment ook aangifte gedaan, ik weet niet hoe dat afgelopen is, maar wel een wel, wel, rechten wel rechter op de zeker hebben. Maar ook die gast van de uh, oude directeur van CBS... die had het op de achterkant van een schaardoosje uitgegeven, zei die, bij Blackbox. En ze hadden het kunnen weten. En het is dan, er is een rapport opgemaakt. Dus ik vind het gewoon massamoord. Ja, ook, uh, ook als je zoiets zo doet, ja, het is een beetje onbenullig. Dan, die Rutte heeft gewoon gezegd van... Uh, ja, wij doen uh, 100% van de beslissingen met 50% kennis. Dus het had helemaal geen 50% kennis, hoe we zijn. Dus zij zijn al begonnen... Met wat ik noem massamoord. Hmm. En wat ja. dat betreft zijn zij harder van start gegaan dan Hitler in 1933. Die een beetje net uh, werkgelegenheidsprojectjes, uh, kinderbijsvlaag, uh, en begon die wat. Eh, Het was iemand een tijdlijn, die had een tijdlijn van wat er in Nederland gebeurde. Van ja. Eerst mochten ze niet meer werken bij de lucht, uh, luchtafweer of zo. En toen mochten ah. joden niet meer uh, uh, als ambtenaar werken. En toen mochten ze. En, en dat. Dat, ja. weer, dat werd ook steeds... De kikker werd gewoon gekookt langzaam aan. Ja. Maar als je dus... kijkt hoeveel jaren dat geduurd heeft... Hè? We zijn nu 18 maanden bezig. Moet je kijken hoe lang dat eigenlijk... En toen was Hitler dus al 7 jaar bezig. En toen zijn ze ja. dus langzaam die regeltjes... Ook in Nederland gaan dus aan Maar dat heeft toch verschrikkelijk lang geduurd... Voordat die kikker werd graag kwam. Mm. Ja. Dat heeft maar denk... jaren geduurd. Kijk, het ja, je wel ook functioneren. Gewoon een beetje. Mm. En dat is steeds, wel... steeds erger. Oh, Lucas wil het zeggen? Sorry. Ja, ik, ik, ik, ik snap uh, qua uh, vrijheidsontwikkeling of onvrijheidsontwikkeling wel uh, de parallellen die met sommige ontwikkelingen tijdens en voor de Tweede Wereldoorlog gezien kunnen worden. Maar om dan meteen met uh, bijvoorbeeld David Sterren of een Hakenkruis of wat dan ook te gaan rondlopen, dat, dat vind ik echt niet oké. Okay. En uh, omdat het echt van een heel andere orde is. En ook veel grover uh, dan dat wat ongevaccineerden wordt aangedaan. En... Uh, zijn wel ja, een ik, overeenkomsten. In, ik distancieer me daar echt van. Uh, oh, Oké, okay, maar wat doe je met een vergelijking, vergelijking met, met de, de eindfase? Van... Nou, ben ik, ik, ben heb, met de... ik heb tien maanden, tien maanden geleden in november of zo, van vorig jaar, heb ik dus een... Uh, een, een vaccinatiester op mijn profielfoto geplakt. En ik zeg tegen iedereen, doe het maar, want dat triggert sommige mensen enorm. En dan zeg je, joh, je hoeft je niet zo druk te maken. Het is maar een plaatje op Facebook. Er is nog meer te doen in het leven dan alleen maar je zorgen maken om wie er een plaatje op Facebook draagt. Dus, uh, ik vind, en, en na tien maanden komt het toch weer al heel erg dichtbij. Ja, Maar het is, wel, het is natuurlijk symbolisch. En ik kan wel begrijpen dat mensen daar, dat mensen daar helemaal, helemaal van flippen. Maar is het, het, is, het is wel is zo. Het Frankrijk is wel gekon. dat inderdaad, het traject is ingezet. Het traject is ja. ingezet gewoon. Nou. Precies. Kijk, en Israël doet het ook. Maar dan zijn het ook. Die hebben wat. Die kunnen dat. Uh, doen op een manier dat je nog kan zeggen van ja dat is gerelateerd aan, aan een, een bijenfamilie en dan is het vind ik zelf wel meer oké okay als zij dat doen dan als een... Ja, de oplossing, als een, Die echt totaal geen uh, verband heeft met de Tweede Wereldoorlog. Josje, maar... laat gewoon je, je, je, je DNA even... Uh, bij zo op, op, op, op internet heb je van die uh, websites, dan kan je je DNA laten uitzoeken. Er zit altijd wel een paar procent jood in. Ja. <laughs> maar ik vind en, en dan het... Dat mag je ervoor. doen, Dan mag je doen. Maar dan mag uh, Moder Gaia, Christian, Chris mag het wel doen. Bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar het maakt er geen wezen helemaal niet uit of, of, of ik, niet ben, nee. ik ben ergens ver weg ook nog jood. Dus, uh, en ja, het is ik zelfs neger, hè? Vind zelfs ik 9. Vind dat is geen argument. Oh, oh. Ja, dat, ik bedoel, ja dat dat ook. mag ik mag je vinden. vinden? Dat ja, is vind gewoon niet oké. Okay, maar dat ja, maar maar mag je ook. Vinden, maar kijk, weet je, waar vergelijk je het mee? Vergelijk je het dan mee met het gassen, gassen van mensen en zo? Want daar zitten we niet. Maar dat wordt ook helemaal niet beweerd. Het wordt alleen nee, maar beweerd en die... dat er een trend een, een, zeg maar gaande is. Die Jodenster was nodig, of die, uh, die werd vereist voordat er ook maar iemand vergast was. Natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik noem het zelf een vaccinatiester. En het is er om op te wijzen dat vrijheden heel makkelijk afgenomen kunnen worden. En dat er dus een tweedeling in, de, in een groep mensen kan ontstaan. Ja. En, en bij mij staat er ongevaccineerd op die genusster. En. en? Het was op basis van medische redenen, want de Joden zouden ziektes verspreiden. Om die redenen moest dat uh, er komen. Ja, Ik vind dat nog steeds te ver gaan, ja. maar wat ik dus ook te ver vind gaan... is dat de pers dat helemaal uitlicht en juist uh, alleen maar dat in beeld brengt. Maar ook uh, dat bijvoorbeeld als dat in Israël een protest is waar datzelfde wordt gedaan... Uh, dat dat dan weer niet in beeld wordt gebracht. En, en dat vind ik ook heel fout van de pers. Maar de pers is gewoon ook fout. Echt. Ja, ja. Zijn er zijn geen journalisten meer te noemen. ze zijn propagandisten. Nee. Ja. Maar voor de rest, ik hou nog steeds van jullie. Ook al vinden jullie het gewoon wel oké. Okay. Ja, ja. En ik vind het Maakt... prima dat jij een andere mening hebt. Dus, uh... Ja, je mag wel een andere mening hebben. Maar je ziet gewoon <laughs> dat er ontzettend snel uh, wereldoorlogvergelijkingen worden gemaakt. Uh, uh, als Godwin, er deze ja, is er en... gewoon een hele rare Godwin symmetrie ook, dat Mensen lopen gewoon met hamer- en sikkel-t-shirts rond. En daar, ja. daar doet niemand moeilijk over. En uh, terwijl, als jij vader... met een hakenkruis rond zou lopen, dan zou iedereen daar heel moeilijk over doen. En, ja, en uh... er zit gewoon een hele rare asymmetrie in. En, en libertariërs zijn over het algemeen heel erg consistent in hun denken. Ja. Dus die zeggen gewoon van ja, als uh, 100 miljoen doden een probleem is. Dan moet je ook uh, naar het Hakenkruis kijken, zoals je naar de. de uh, of naar, naar de Hamer en Sikkel kijken, zoals je naar het Hakenkruis kijkt. En, ja. en dat is gewoon uh, wat veel libertariërs doen: is principes vergelijken van. Oké, okay, wat hier gebeurde, gebeurde ook daar. Ja, dat zit natuurlijk altijd in de details, zitten er verschillen. En misschien is het eindpunt ook verschillend. Dat weet je niet. De, de geschiedenis is, ja, nog, tuurlijk, niet, is dat, nog niet geschreven. Dat, dat... Maar dat, dat, het kan fout gaan, het kan uh, goed gaan. Uh, maar het ziet er niet best uit. Dat, uh, dat lijkt me ja. zo zeggen. Ja, maar in Hongarije is het ook verboden, die uh, en die sikkel, net als een, een hakenkruis. Maar ja. uh, de, als, je, als je gaat vergelijken, dan, dan is het niet zo dat het uh, uh, hetzelfde is. Het is niet hetzelfde. Mao is niet hetzelfde als, als Pol Pot. En Pol uh. Pot is niet hetzelfde als Hitler. En, dat, en dus ook niemand beweert dat. Dat, dat, dat, dat is niet het vergelijken dat is maar, er zitten wel overeenkomsten in, in een bepaalde massapsychose en, en je ziet steeds bepaalde dingen terugkomen er zit vaak hyperinflatie, er zit een, een beeldenstorm in er zit uitsluiting in er zitten speciale rechten voor speciale groepen en anderen krijgen die niet er wordt een zwart schaap wordt er neergezet, die krijgt overal de schuld van ik denk dat, dat als er, nog, als er uh, nog een enorme vijfde golf komt of zo. en er gaan een heleboel mensen dood. en ze gaan de ongevaccineerden daar de schuld van geven. dan gaan daar waarschijnlijk ruiten sneuvelen. dan gaan er uh, bij ondernemers die, die tegen de. worden de er dan heb je een soort kristalnacht al. je kan blijven beweren dat het niks met elkaar te maken heeft. Uh, en dat het niet bij elkaar. Uh, dat het niet op dezelfde plaats uitkomt. maar het zou heel goed kunnen. Het, het, het is een stevig begin gelegd in ieder geval, denk ik. Ja. Ik wil ja. de een hele tijd uh, trouwens uh, oh. zeggen dat uh, wat in de chat gezegd was door uh, de flappe Dat doe ik nou even ook even. Dit, dit ging nog even terug naar, ons Jor, naar de Jorisma-discussie met de Gallag. Uh, hij, hij hoopt eigenlijk dat meerdere artiesten zich uh, aangeven uh, als maker van kunst. Ja. En hij heeft ook nog even de Godwin jingle erin gegooid. Hm. Overigens, dat is ook zo'n framing van die artiesten, die dan principiële standpunt uh, nahouden en niet willen optreden voor een, een select publiek. En die, die dan wordt gewoon geframed in de media als uh, ja, deze artiest uh, vormt uh, een gevaar voor de evenementenbranche of zo. Benadeelt de evenementenbranche of die artiest denkt alleen maar aan zichzelf. En uh, hij houdt geen rekening mee dat de evenementenbranche, dat daar een heleboel mensen in werkzaam zijn. Het dus is allemaal van die framing waarbij uh, juist de, de meest principiële mensen, die worden er al slechts weggezet. Mensen die uh. proberen aan een alarmklok te trekken, die zeggen van, hé, hey, dit gaat mis, hier ga ik niet mee. Die krijgen juist uh, van de pers de wind vervoren. Uh. Nou ja, dat, dat is ook het uh, rare, want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, die mensen die hier in die talkshows uh, zitten en uh, dat runnen. En... Die worden eigenlijk een beetje betaald, die verdienen aan het bang maken van mensen. Ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt de, waar ze dan kritiek op hebben, bijvoorbeeld die, die Douwe Bob, die schiet erbij in, want die moet zijn bandleider compenseren voor het mislopen van een... Uh, nee, en hij kiest daarvoor. Hij, hij kiest principieel ervoor van ik doe niet mee aan die apartheid en dat gaat mij geld kosten. Betaalden ze zelf nog uit eigen zak, heb ik later nog begrepen. En, ja, exact. Weet je wel. Dus, maar wie zei zij dat zij gewoon verdienen aan die propaganda? Dat zij kritiek mogen hebben aan iemand die verliest aan zijn principes? Ja, ja. Dat is onbegrijpelijk. Vandaan. Terwijl zij zelf uh, een baantje hebben waar ze geen enkel risico lopen, gewoon wat, wat uh, bagger schrijven en uh, elke keer hun salarisje opstrijken. Uh, nog nooit een principieel standpunt hebben ingenomen. Mm. Ja, die Farah uh, Lawens, die had er ook iets over gezegd. zeggen. Die zat op een gegeven moment bij zo'n een en die met een beetje, uh, je hebt altijd één iemand en dan staan er dan vijf man tegenover en die, die gaan er even flink op inhakken. Uh. En, en die zei ook van ja, daarna was gewoon een kleine avondparty met een borltje en uh, niks anderhalve mijlen en, en alles, weet je als wel, de kroegen dicht waren. En, en ze zei wel, ja, jullie hebben wacht gewoon je net. Gewoon heel Nederland bank zitten maken. wel jullie geloven er eigenlijk zo. Uh -huh. Ja. En, um, weet je wel, het is onbegrijpelijk. De, de overheid in Duitsland hadden. heeft mensen ingehuurd, academici ingehuurd, om, om te kijken hoe je mensen het best banken maken. En in, in, uh, in Londen, of in de uh, UK ook. Ja, klopt, klopt. Ja. Ja. Het grappige was dat dat kwam ook op teletext. En toen dacht ik van. Uh, teletext die mag eigenlijk niks schrijven. Weet je wel wat negatief is. Maar ja, dus Duitsland. Dat zou natuurlijk in Nederland moeten... Uh... <laughs> <laughs> <laughs> maar uh, ja, we hebben het nog over celebrities. We uh, hebben we hier nog... Uh, misschien ken Russell Brand. Dus, uh, die is onderhand gen onderhanden genomen... door uh, drie hysterische twitteraars... Oh. omdat hij uh, aandacht wilde geven aan... Uh, Complottheorieën. Hij wil in ieder geval een open discussie over hebben. Ja, ik heb wel een beetje gemengde gevoelens bij hem hoor. Want ja, het is... We hebben het in ja. het verleden ook wel eens over hem gehad. Toen, met die, uh, toen, toen verkiezingen waren in de UK... Toen wilde hij, deed hij in één keer alsof hij uh, ja, niet, de niet-stemmer was, weet je wel. Of alsof hij de anarchist was. En uh, ja, later heeft hij uiteindelijk op Labour gestemd. Of een uh, endorsement aan Labour gegeven... Dus uh, ja. Dus hij, hij, hij is een beetje een, uh, laten we zeggen, een popiopie. Of een uh, populist. <laughs> ja, het gaat over de conspiratie, ja. geloof ik. Uh, hij heeft een video getiteld: Trump was right about Clinton ja, uh, and Russia Collusion. Ja, uh, yeah, yeah, die uh, ja, ja. Uh, ja, en ik denk dat, dat, uh, dat daar wel wat in zit: in de zin dat uh, wat er natuurlijk met Clinton gebeurd is, die hebben dat hele uh -huh. onderzoek naar. Naar Trump over de ecologie hebben zij hebben ze in Rusland gekocht eigenlijk. Uh, maar uh. heb je het filmpje nog gezien van uh, Russell Brand? Nee, ik heb niet gezien. Ik weet niet op of je zich die, het well okay. op Ja, alles haalt hij aan en op zich hmm. het is het best wel oké. Okay. Ik, ik ik zat wel van oké. Okay, uh, ja, ik zie hem wel vaak voorbij komen. Dus ik heb wel ik heb wel vaker uh, uh, dingetjes van hem gezien en hij uh, durft inderdaad complottheorieën bij de naam te noemen en uh, hij uh, hoe noemt het? wat dat betreft doet hij nog betere journalistiek dan de NOS oh, <laughs> want ja, hij, noem... hij benoemt alles en uh, hij heeft mm. het er gewoon over en uh, ja, hij, hij stelt daar vragen over en uh, op zich best wel oké okay, eigenlijk dus ik, ik, wat dat betreft ja, ik, ik, ik, ik vind het wel goed, maar ja, ik, ik vraag me dan af bij Russell naar aanleiding wat die in het, hoe hij in het verleden ook deed toen met die verkiezingen in, in, in Engeland uh, vraag me af van, welke richting wil hij uiteindelijk opsturen, weet je wel? Oh, ik hoor een hoop herrie. Ja, maar dat is inderdaad bij, bij veel van dat soort figuren, ja. die zijn dan beroemd en die, die kunnen af en toe eens een beetje afdwalen in de goede richting, maar je moet er geen, uh, geen geld op inzetten, want de volgende nee, keer is Ryan, ja. net zo makkelijk weer naar de andere kant af. Ja, er hoorde er net ook zo'n interview met John Perkins, die van de Confessions of an Economic Hitman, ja, dan weet je dat er er zitten wat goede dingen in. Hij heeft mm. wel door hoe dat hele afpersen van derde wereldlanden uh, gaat. Met uh, behulp van investeringen. Maar hij zit in de uh, hoek van de Guardian geloof ik. Hè? Maar ja, op een gegeven moment begint hij weer. Ja, de greed en uh, short-term profit motive. Dat ja, is het ja. probleem. Uh, ja, uh, doei. <laughs> dan, uh, je ja, weet ja. gewoon dat het ergens off the rails gaat. Dat, ja. Uh, ja, wil je dan dat uh, bedrijven short-term losmaken. Dat, uh, dat is dan uh, een betere situatie. Ja, dat ja, ze ja. waardevolle... Want je kan natuurlijk gewoon zeggen profit. Dat, dat betekent dat je, dat je waardeloze dingen omzet in waardevolle dingen. Dat is, dat is profit. Ja, daar kan je ja. gewoon nooit op tegen zijn. En short term profit betekent alleen maar dat je dat, dat je het dat in een sneltreinvaart doet. Ja, dat ja, is nog ja. mooier, natuurlijk. Dus ja, uh, ja het staat allemaal, uh, allemaal nergens op. Uh, en hij, hij heeft waarschijnlijk uh, de termen helemaal niet goed gedefinieerd. Maar ja, je weet gewoon bij die figuren dat ze een keer off de rails gaan, uh, maar dat, dat je. Dat je niet moet juichen als ze een keer uh, in jouw richting zitten. Uh, ja, ze hebben nu allemaal uh, Oostenrijkse school van economie gevolgd. Nee. Uh, ja. Dat moet je dan nog geven. <laughs> <laughs> <laughs> Misschien moet je gewoon een boek opsturen. <laughs> ja. ja, in ieder geval. Ja, ja uh, dan kan dus, dat natuurlijk wel. Ik vind het moedig uh, dat hij ja. gewoon iets over conspiraties durfde. ...durft te, te zeggen, zeg maar. En niet bang is dat hij gelijk wordt afgeblaft... ...als een, als een QAnon. Ja, dat wordt hij natuurlijk. Ja, ja inderdaad. Uh, dit zijn gewoon drie hysterische twitteraars... Die, dan, uh, ...die hem lopen zwart te maken. Het zit, zit in dit hele artikel van de rap uh, ...nog nooit van gehoord, maar het schijnt te bestaan. Er uh, wordt ook geen enkel argument genoemd. Hè? Er nee. worden alleen maar drie hysterische twitteraars aangehaald. Volgens hmm. mij letterlijk drie één... Uh, ja, die framen en die labelen. Dat is het ene. En drie moet er ook nog er... Ja drie, uh, ja, drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Ja, acht hysterische twitteraars. Nou. Dat zijn er een hoop, hoor. Dat zijn er een hoop. <laughs> Dat we Kees ja, maar die <laughs> ja. Wat ja. ik wel het idee heb bij Russell Brandt is dat hij, uh, hij was in de tijd denk ik echt wel oprecht, uh, links en woog. En ik denk dat hij nou ook weer oprecht, ja, een beetje wakker is. En dat het allebei uh, wel, wel, wel oprecht is. Bij, dat heb ik idee heb ik bij hem. Nou ja, punt wat ik, ik, wat ik dus uh, in het verleden met hem had. Uh, ik, ik heb toen wel ook wel gekeken en... Uh, de, dat hij gewoon echt een bewuste een gekochte tool was voor, uh, voor Labour of zo. Dat, hij, uh, dat ze hem gewoon het geld hadden toegeschoven van uh, destijds toen oh, met is de verkiezingen. Dat hij er helemaal niet in geloofde. Hij is een acteur, hij is gewoon een acteur. Net als Ronald Reagan. Ja, oké, okay, maar dat snap <laughs> ik. Maar. Nee, maar... <laughs> als, acteurs, ja, okay. als acteurs politiek worden, dan zijn het gewoon acteurs hoor, <laughs> die een rol spelen. Ja, <coughs> Ja, ah, dat snap ik wel, maar je hebt natuurlijk ook wel, juist uit de kunstwereld en een beetje die de acteurswereld, heb je ook gewoon mensen die echt keihard links zijn, weet je wel. En dat ja, bij nou allemaal, zijn. allemaal zijn links, ja. maar het, het kan zijn dat hij dan leuk met zijn podcast begint en dat hij zich wel gaat verdiepen en dan, dan tijdens dat verdiepen, dat hij in een keer achter allerlei dingen komt. Ik, ik, ik, ja, dat zou kunnen. Het maakt het niet uit. Echt Misschien maar. is het inderdaad oprecht hoor. Maar Er hangt Goeie. wel een hele uh, erg wierookluchtje om me heen. Ik weet niet of je dat, uh, die, die podcast wel eens gevolgd hebt. <laughs> nee, nah, ik durf het niet. Omdat ik die Brand nog ken van dat hij inderdaad uh, waanzinnig links was. Dus ik, ik, ik, ja, ik hij is nog steeds zo. Ik klon wel. Ik schrok het niet. Ik <laughs> niet dat ik daar wat van opsteek. Dat is altijd <laughs> een beetje een idee van... Ja, Kijk, als, ja. als, hij nu, als hij nu nog een keer wakker is geworden... dan laat hij natuurlijk nog steeds zien wat ik vermoeden is dat hij, dat hij, dat hij gewoon eh, met, dat zijn analisten die hebben gezegd van hé hey, daar zit toch een hoop publiek daar oh, bij die, die mensen de antifaxers oh. dat hij daar gewoon ja, gaat ja. zitten en hij krijgt, nee maar hey, daar heeft hij het dus juist niet over hè? want hij maakt een show die dan helemaal gekut is op YouTube dat hij daar uitgezonden mag worden nee maar hij, heeft over, al, hij gaat ook oh. op de antifax uh, band werken oh. dan is hij ook gesprongen oh. Ja, daar heeft hij het ook over. En uh, gewoon dingen dat jij, de hele tijd, als je het zit te kijken, zit je altijd ja te knikken. Ja, ja, ja. En maar, nou ja, slecht. Ja, hartstikke slecht. Dan heeft hij dan een open discussie over. Hij zegt niet of het goed of slecht is of zo. Maar hij heeft er een open discussie over. Hij noemt al die dingen op. En uh, ja, dus. dus uh, maar hij geeft nooit niet echt een, een oordeel. Maar uh, wel het gevoel dat er een oordeel over gegeven wordt, zeg maar. Dus. Uh, ja. Maar goed, over ja. uh, artiesten gesproken, die uh, voor, voor een beetje van image veranderen, we hadden uh, die Benny Jolink, wanneer je dat oh, neemt? Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. De, oh ja, ja, dat was vroeger Net, net zo'n een medische een, deskundige als Bill Gates, eigenlijk misschien nog ja. wel meer gediplomeerd. Uh. Ja, maar het was vroeger een beetje een, een rebellische uh, anti-overheid, uh, man van het volk, weet je wel. En nu is het een soort moderne uh, uh, die. Uh, hij had eerst een tweet, had hij. Of een, een, um, zijn bericht was dat hij. Het uh, ja, was fantastisch, die QR-code. En het was echt heerlijk dat we weer allemaal dingen mochten. En hij snapte al die asociale, uh, achterlijke wapjes niet. Het allemaal voor de gezondheid, ja. terwijl er nog andere sigaretten trekken. Ja, maar trekken. Toen, uh, <laughs> ik heb die comments gelezen. En echt, nou, ik schatte richting de 99% waren zitten. En dat was nog op zijn eigen website. Hè. Er waren ja, ook uh, normaal mensen. En ook in het achterhoek en zo. En. Uh, ja, het loog er niet om. En, uh, maar toen ging hij, uh, ging hij zichzelf duidelijken. En uh, <laughs> daar werd het alleen maar erger van. Want, uh, <laughs> toen ging hij zeggen van ja, in Frankrijk en in Duitsland en in andere landen is er niemand die een probleem heeft met een gezondheidspas. Die bestaan er niet. <laughs> al die, uh, al die al, protesten. Al, alleen in Nederland hebben wij uh, uh, asociale achterlijke wakkers. En, en, en, dat van die en, protesten, en zo, dat is helemaal aan hem voorbij gegaan. Het was natuurlijk uh, allemaal, weet uh, je dingen op zijn tijdlijn. Uh, ook gewoon ja. van nu.nl en OS. En, en, en en waar er gewoon 160.000 mensen op gezicht de demonstreren. En dan is het nog een achter ook. Dus, maar ja, het was, publiek, op heel, het was gewoon 20 kijken. seconden research geweest. En dan had hij, dat was al korter gekund dan het berichtje wat hij had getypt. Uh. Dat het gewoon bullshit was. Dus dat had het alleen maar erg gemaakt. En de laatste verbetering was dat hij op een gegeven moment, wat hij een beetje hot nieuws, dat hij gewoon compleet de Het was van, ja, ik bedoel eigenlijk alleen maar de achterlijke wappies die demonstreren tegen de pioorko. Dus iedereen die naar de tamborst gaat. Dus hij had niks tegen gewoon wappies. Zeg maar, als je die gewoon net de gordijnen dicht in een hoekje zat huilen. Ja, nee, dat was wel oké. Okay. Maar als ze gingen demonstreren, ja, dat, dat was verschrikkelijk. Uh, dus, uh, zo nuanceerde hij het dan. Uh, ja. Ja, goed. Ik heb het ook gelezen, ik vond het een beetje een Pieter Omzicht moment. dat viel mij ook zo tegen. Nou, nou, ik vind vooral de mensen die Pieter Omtzigt hebben opgehemeld. Dat vond ik echt zwaar tegenval. Ik zit een beetje in de muzikantenscene en uh, er waren allemaal mensen die gewoon uh, ja, werkloos thuis zaten. En op een gegeven moment uh, gingen sommige van die gasten gingen hun profielfoto veranderen in het uh, gezicht van uh, Pieter Omtzigt. Want ja, Pieter Omtzigt die had namelijk zijn werk gedaan als Kamerlid. Ja. Het schijnt ongelooflijk uh, bijzonder te zijn dat je een bepaalde baan hebt, dat je die dan ook echt uitvoert, weet je wel? Ja, ja, ja. Dus wat hij, hij, hij, had echt, hij had de regering gecontroleerd. Dat schijnt de taak te zijn van een Kamerlid. Maar ja. hij had dat dus echt gedaan. En dat is werk, serieus. Had, ja, hij had dat de pot gestemd en had dat gewoon die grachten in lockdown zitten. Ik zeg, wat is het van Stockholm syndroom Want maar, ja. jij zit gewoon thuis. door Pieter zich zit jij thuis. En nu spit er om, zegt hij zo terug van het burn-out. En, en, en dan moet je eens kijken waar hij nu op stemt. Hij, hij, hij, hij kon niet eens meer Nederlands, hè, toen hij net terug was. Hij kon hij alleen maar Engels. <lacht> hij was alleen maar Engelse termen erin aan het gooien. Ja. Het is inmiddels meer dan een maand geleden, dus ik weet het niet meer precies. Maar als hij zijn eerste speech is, als hij terugkomt, dan gooit hij de helft Engelse termen doorheen. Maar mensen zijn nou, dan, dan heen ook heen van snel van... tevreden, hè? Van je hebt die Mona Keizer, die, die, die wordt nou gewoon helemaal opgehemeld. Want dan, um, ja, die, ja die, die stapt eruit. Die was eerst ontslagen en dat kon dan niet. Maar met, nou stapten ze het zelf uit. Men heeft dus 18 maanden meegewerkt aan het uh, gewoon om Nederland tegen de muur aan te rijden. Weet je wel? Ja, en ja. en, en die, die, die is op een gegeven moment, zegt ze, nou ja, nu wordt het met gek. En dat is dan een heldin. Ja, kom op zeg, weet je wel? Het is echt... Uh... Ja, ja, ja. Waar gehaakt wordt vooral van alles hè? <laughs> is er, is er nou, nog nee, één... Jan-Marc, is er nog één goed iemand in de Tweede Kamer? <laughs> um... Ja, ik heb er wel één. ja. Ja, ja. ja. Er kan er maar eentje zijn, toch? Wie dan? Kineon Meijeren, ja. ja. Oké, okay, ja, ja. ja. En die vind ik, ik zit de laatste avond, zit ik soms wel eens op YouTube, of zijn naam, typen van, zou ik die maar gezegd hebben. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. En de laatste paar keer was het echt leuk, want toen zei, toen, hoe dat die uh, minister Dekker zichzelf verdedigde, dat was echt een kansloze, kanslo ja, ik vond het persoonlijk een kansloze afgang. Ja, ja, uh, ja. Uh. Dus ik, ik, nou, ik vind Gideon inderdaad leuk. Ik vind ook wat die, die stunt die hij heeft geflikt. Met, uh, om, om Rutte te laten zeggen dat uh, het diep van Klaus Schwab een, een, een complottheorie was. Nee, nee, ja, ja. ja, ja. En, en, uh, en het, het leuke is ook gewoon het, het doorvragen daarna. Van, uh, ja, goed. Uh, maar, ja, maar dat kost hem dus wel drie vragen van de vier. Ja, oké. Okay, maar ik vond het leuk dat, dat op een gegeven moment... Uh, toen het erom ging van uh, ja het is toch gewoon raar voor een liberaal dat hij een, een wereldwijd communisme een, een, een hoopvolle toekomst noemt en toen had, uh, Rutte, na, Rutte nadat hij had gezegd dat hij het niet gelezen had zei hij van ja het was niet zijn beste boek dus hij had dus meerdere boeken van Slaap gelezen en onder andere de Great Reset en dat was niet zijn beste boek <lacht> ja dat vind ik dan bedoel ja, dan heb je toch... Ja, ja natuurlijk zit dus ja, ja, niet de hele ja, tijd ja. door. Maar dit was dus gewoon wel, wel heel veel leugens in een hele korte tijd. En de, de, de, dat had hij mooi opgezet. Ik vind die Carolien van Leeuwen wel grappig. Van Boer Burgerpartij of zo. Weet ik veel hoe die partij heet. En uh, dat komt omdat ik haar wel altijd lekker nuchter vind reageren. En ook of sommige van die gekke... Uh, of tenminste ook wel echt meer pro-vrijheid dan de VVD stemt over het algemeen. Maar ja, dat kan uh, tegenwoordig heel makkelijk. En, is de SP inmiddels al vrijer dan de VVD? Ja, <laughs> dat zou ook wel maar kunnen. Ik vind haar, ik vind haar wel oké, okay, eigenlijk. Uh, maar we moeten nog even verder met de nieuwsberichten. We hebben hier al heel lang, uh, staat hier uh, achter ons geparkeerd, uh, Black Woman Accused of uh, uh, pretending to be a white KKK member to terrorize uh, wow. the neighborhood. Yeah. Is alles nog oké okay met Peter trouwens? Want die heb ik altijd niet. Uh, ik, niet ik denk, moeten, denk nee. dat hij even bezig is met een, uh, een baktheehalen. Ja, ik weg, ben ik. Maar, maar ja, hij is ongevaccineerd hoor, ik, dus misschien ligt hij op de IC. Ik <laughs> weet het niet. Ja, dat is die even erg. een bacterie. Ik ga van de coronamon. Maar dat zijn alleen de mensen die oh, ja. geen boostershot hebben gehaald, hè? die nog ongevaccineerd zijn. Uh, ah, ik, een vriend van mij, die echt alles geloofde, tv tegen hem zegt. Die, die, ja, die, die zei van ja, ik heb me laten vaccineren voor de maatschappij. Maar die vond het ook uh, die derde prik en die vierde, dat vond hij dan toch nog net een goor. Dan hij van ja, nou, nou, nu, nu ben ik er klaar mee. En zij heeft dan niet van: hoezo, uh, wat je. Wat ben je nou voor een halve. Uh... <laughs> ja, nee. En hij was ook stom verbaasd en zei van, ja, had jij dat al zien aankomen, dat, dat je een derde... Ja! <lacht> Ik zei, ja, dus dan... <lacht> <lacht> hoe was het dan met de grieprik dan? Die moest je toch ook weten, Piana? Wat had jij daar nou gedacht, weet je wel? <lacht> ja, want wordt de derde, hè? Die wordt de derde. Ja, die wordt de derde, ja, inderdaad. Ja. Ja, maar dit doorgaan. leek me wel een, uh, in ieder geval dit, even terug uh, on topic, uh, dit ja. leek me wel voor, uh, voor, uh, voor Peter. Uh, ik weet niet hoe het, wat, wat Peter allemaal doet. Hij zei ben even weg, zei hij op Skype. Maar die vrouw die had, uh, die had zeg maar, uh, voorgedaan als een blanke uh, man die alles, uh, die allemaal. Uh, ja, is heel, heel modern, hè. Bedreigd van, van, met white supremacy en Ja, het is heel, heel, heel modern. Hè? Als je je tegenwoordig uh, als iets anders identificeert, wil ik uh, identificeer mezelf als een marsmannetje of zo. Uh. Ook heel hip om je ja. als, uh, als, ja. als. Als een radio host toch? Als een radio ja. Nee, hey, daar ben ik. Ja. Zo kunnen we in dat hengstenbal uh, bij Café La Libertaria ook een beetje opheffen als mensen zich anders gaan identificeren. Nou, dit ja, kijk, in, uh, ik, een ik identificeer kijk. mezelf als een, uh, als een lekker ding. Ja, ik zeg al, je legt eieren, <laughs> dus uh, je mag niet, uh, je fantasie helemaal op loslaten. Uh, ja. Nee, maar het is een uh, vrouwelijke Jussie Molette eigenlijk. Die, uh, ik weet niet of ik Molette nog kan herinneren. Die, uh, die net deed of, alsof hij in elkaar geslagen was. En die had daarvoor, uh, voor die daad, had hij, uh, oh ja. een aantal Nigerianen ingehuurd. En dan de schuld aan Trump supporters uh, gegeven. Ja. ja, dat weet ik nog wel een beetje. Ja, maar ik weet er niet zoveel van als Peter. Ja. Maar dit is. Ja, het is. Een, een, een clickbait heeft het wel deze titel. Want het is verwarrend om het te lezen. Oké. Okay. Wat is je, verwarrend eh, dan? Nou, het lijkt net alsof dat er een zwarte vrouw iemand, uh, iemand uh, uh, als schuldige aanwijst. Door, dat, ze, dat ze last heeft van, een, van iemand die bij de KKK zit. Zo, als je snel leest over die kop. Ja, in ieder geval, ze wilde, zeg maar, ja, het is een beetje, en volgens mij een daadwerkelijk een djusjesmolet in de vrouwelijke vorm. Uh, ze wilde de buurt, uh, uh, volgens mij, alert maken op dat er zoiets bestaat als racisme. En omdat de buurt, uh, ja, dat niet geloofde, is, hij maar overal briefjes in de bus gaan doen. Van, uh, ja, waarin ze, zeg maar, zichzelf voordoet als iemand van de Klux is klein en, uh, ja, ja, maar racist dingen in dat briefje schrijft. Ja. Nee. Maar het heeft Labegras. nou een beetje een averechts effect. Nou, ja, ja, ja, ja, ja. Labegras schrijft die nog een heroïneverslaafde neemt ook niet in spijt. Dat zal uh, over de eerdere uh, discussie oh, gaan, denk park. ik. Uh, ja. Denk Over vaccineren, denk ik. Moet je ook regelmatig een spuit nemen? Ja. Ja. Oh, <laughs> ja. Ja, misschien dat Peter zo nog terugkomt. Dan kunnen we er nog even op terugkomen, denk ik. Maar of was dit het laatste bericht eigenlijk? Ja. Nee, ja ik ben op op moe. Dus ik ga zo naar bedje toe. Ja, ja, ja. ja, ja. Oh. Jezus. Knal die jingle erin, Johan. Maar het is even kijken, ja, het is al uh, gods, bijna twaalf uur en uh, inderdaad ik moet morgen werken. Dus ik gooi even de jingle uh, erin. Ja, jullie, jullie mag nog blijven hangen hoor, als je nog even wil napraten. Uh, ik, ik gooi in ieder geval even de jingle erin. Ik wil in ieder geval uh, iedereen hartstikke danken voor het uh, luisteren. En uh, uiteraard de deelnemers danken voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer en ik zou zeggen toedeledoki. Wacht even hoor, moet ik even hartstikke idee. Toedeledoki.